Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Uh, ja dames en heren jongens en meisjes, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. Ik zit hier in Café Libertaria met uh, Jurjen Koopmans en Peter Beukkelman. Goedenavond. Uh, mijn naam is uh, Jon op hier. Dus hebben we nog een column van uh, Henk. En die gaat over schietende agenten. Ja, en uh, onze speciale gast is Frank Karsten. En die gaat het hebben over optimistisch uh, libertarisme. En dat is helemaal het einde van de uitzending. We gaan het ook nog hebben over uh, ja, Gary Johnson, uh, de kandidaat van de Libertarian Party in Amerika. Dus uh, ja, dat kunt u allemaal verwachten in deze uitzending. Maar eerst doen we goud, zilver en de bitcoins. En laten we even beginnen met de staatsschuldmeter. Uh, de Nederlandse staatsschuld die staat op 463,6 uh, miljard in het rood. Goud. 1211 dollar. Oké. Okay. En de olie zit weer onder de 50, die zit op 49,01. Ja, uh, de marihuanaindex staat op 241,99. is nog steeds stijgende. Uh, ja, de bitcoins, uh, de bitcoins die zijn helemaal flink uh, gestegen. Die staan op... Uh, 480 uh, eurotjes. Ja, die zijn echt... Uh, zo'n 80 euro gestegen deze week, hè? Ja. Flink omhoog aan het gaan. Het is dan alweer een beetje gestagneerd, maar... Uh, ja. maar ja, goed, jij, jij had er een verklaring voor, hè Peter? Nou, dat gaat tot ver misschien, maar er zijn... Een aantal dingen. De, de Chinezen, die zijn hun munt weer aan het devalueren. En er zijn nog een hoop Chinezen die dan Bitcoin als uitweg zoeken om, uh, dit, uh, die, die devaluatie mis te lopen, zeg maar. En verder zit er ook een halvering aan te komen van de opbrengst per blok. Dus elke, die, die uh, Bitcoins komen erbij als er dan elke 10 minuten een blok gemind wordt. En dat, uh, om de 250.000 blokken wordt dat gehalveerd. En dat gaat waarschijnlijk 22 juni gebeuren of 20 juni. ...wordt die grens bereikt... ...en dan, uh, dan worden de, gaat de, neemt de inflatie dus wat af. Oké, okay. ja, maar jij had ook nog een berichtje over bitcoins, uh, Jurgen. Leuk uh, grafiekje. Ja, laten we er eventjes naar uh, kijken. Het zegt iets over uh, ja, wie wat en hoe uh, bitcoin uh, gebruikt. Oké, okay, vertel. Nou, uh, blijkt dat uh, mannen vaker bitcoin gebruiken dan vrouwen. Ah, no kidding. <laughs> wat kunnen we eraan doen, uh, mensen? Nou ja, het is toch voor, vooral de nerdy man, hè? Oké, okay. nou ja, toch... Het uh, valt, uh, heeft uh, 17% van de Amerikaanse vrouwen, want het is een onderzoek uitgevoerd in Amerika. die heeft alles een keer met bitcoin betaald. Oké. Okay. Versus 26% van de mannen en 21% van de hele bevolking. Okay. Ik denk overigens dat het met goud en zilver ook zo is. Dat het meer mannen zijn dan vrouwen ook. Omdat het gewoon, ja, mannen over het algemeen wat meer risico's nemen, dacht ik, bij... Uh... In nee, financiële zaken. Ja, vrouwen gaan vooral naar nou, wat veilig en vertrouwd is. Uh. Nou, nou, nog iets? Uh, staat in staatsobligaties. Uh. <laughs> Uh, je ziet dat vooral uh, jonge mensen gebruik maken van Bitcoin. Dus uh, hoe ouder, hoe minder. Hè? Tussen de 25 en de 34 was het 36%. Dat is toch, uh, toch flink. Ja, uh... Dan tussen de 18 en de 24, dan zie je wat minder. Dus 29%. Tussen de 38 en... Nee, tussen de 35 en de 44 is dat 27 procent. Nou, nu, nu wordt het schrikken. Uh, uh, Omroep Max moet uh, Bitcoin gaan promoten. Uh, tussen de 45 en de 54 maar 9 procent. En ben je over de 55 uh, jaar oud, dan gebruikt 7 procent van je leeftijdsgenoten. Dus uh, 93 procent gebruikt het dan niet. ja. Yeah. <laughs> Ja, mijn vader zit ook nog niet eens op Facebook, dus uh, ja. ja verbaast mij niet. En maar liefst, 54% is, uh, van Amerikanen is positief over de toekomst van de Bitcoin. Oké, okay. ah, mooie cijfertjes. Ja, het is wel te verwachten dat oudere mensen dit wat minder omarmen. Het is natuurlijk heel lastig te begrijpen wat er precies gebeurt. In. Die vinden ook een mobiele telefoon al ingewikkeld. Uh. Ja. Ja, goed hoor. Nou ja, dan gaan we even naar het volgende berichtje toe. Uh, koude, na koude oorlog met uh, Rusland nu ook een Koude Oorlog met China. Ja, zeker. Zeker. Amerika, oh, ja. Of uh, Duitsland die wil uh, de, de technologische bedrijven, die wil die technieken en patenten beschermen. Tegen overnames door Chinese bedrijven. Okay. En dus uh, nou ja, wat we al uh, langer zien aankomen, dat is dat het protectionisme weer in opkomst is. Hmm. Ja, de grenzen dicht niet alleen voor, uh, voor armzalige uitkeringstrekkers, maar ook voor rijke Chinese bedrijven. Ja, die Chinezen kunnen ook nergens naartoe met hun geld meer. Want het eerst kochten dan wel Amerikaanse staatsobligaties van geloof ik. Nou, daar kocht de Amerikaanse overheid dan weer uh, allerlei wapens van waarmee ze... Chinese investeringen in Libië om zeepen, hielpen. Dus dat was ook niet zo handig. En ja, cash hebben ze natuurlijk ook niks, want we worden vanzelf minder waard. Dan willen ze maar allerlei dingen op gaan kopen en dat wordt ze dan ook verboden langs de hand. Ja, Wat kunnen ze nog wel doen? Vastgoed? Ja, dat zie je dan ook flink gebeuren. <lacht> dus, uh, misschien een voetbalclub? <lacht> ja. <lacht> Net als de Russen? <lacht> <lacht> ja. Ado Den Haag is toch Chinees? Ja, inderdaad, ja. Ja, ja, ja. Dus dat is wel zo. En ik geloof, je hebt, je hebt nu ook een Chinese bank, die, uh, die, is, uh, die is onder andere actief in Madrid. En daar is de politie is al binnengevallen ge met zo'n stormram, hè? ken je? Oh ja. <laughs> Intimideren. Ja, nou ja, het zou corruptie zijn uh, gepleegd. Ja. Oh ja, het had iets wat te maken met of ofzo. <laughs> Waarschijnlijk. Misschien dat ze ook nog wat Casino's gaan runnen. <laughs> Chinezen hebben natuurlijk niet door dat als ze in het Vrije Westen komen... dat ze dan gelijk aan uh, ketting gelegd worden. Uh, uh. Ja, die denken van uh, potse Dore. We dachten dat het Vrije Westen vrij was. Maar, uh, <laughs> wat proef je tegen? Volgens mij is de communistische China nog vrijer. Uh. Nou, je ziet het. Het is wel een onderdeel van een trend. Hè? Je ja, ziet ja, ja. ook dat de KPN dat die niet door uh, Carlos Slim mocht worden overgenomen... Nou, en dat was eigenlijk, eigenlijk ook al heel erg protectionistisch. En dat is natuurlijk schadelijk voor... Mensen die aandelen bezitten, hè, want die kunnen dan op enig moment dan niemand meer het bedrijf uh, kwijt. Want ja, je kunt wel uh, bedrijven willen verkopen aan arm, andere armzalige belastingbetalers. Maar ja, als iedereen uh, vermogens- en loonsbelasting moet betalen... ...dan heeft niemand geld om uh, bedrijven over te nemen natuurlijk. Uh -oh. He, dus dan heb je als bejaarde aandeelhouder die graag uh, yeah, uh, vermogen om wil zetten naar cash... ...om nog even van de oude dag te kunnen genieten... Dan heb je helemaal niks meer. Want je kunt je aandelen. Je, je, je, je kunt niks meer aan iemand anders kwijt. Ja, de kopers worden steeds meer afgesneden. Steeds meer kopers worden uit de markt gehaald. Ja, het is al veel ouder, want ik geloof dat Philips ook altijd zo'n be beschermingsconstructie had met gouden aandelen. Of, uh, is, uh, ja, dan krijg je van die rare situaties dat een bedrijf inderdaad minder waard is dan. dan uh, alle, alle bureaustoelen bij elkaar, zeg maar. En alle inventaris die je dan de inboedel. Uh, omdat. Het bedrijf is gewoon niet op te kopen. Je kunt alle aandelen kopen, maar dan heb je nog steeds niet zeggenschap omdat er ergens een gouden aandeel is of zo. wat uh, niet te koop is en in handen van bepaalde partijen. Ja. En dat maakt zo'n bedrijf inderdaad heel weinig waard, meestal. Het is toch, toch verder ook niet erg als uh, buitenlandse bedrijven een KPN of zo hebben? Bedoel, waar zijn ze dan bang voor? Je als... <lacht> gaan afluisteren dat die. Uh... <lacht> ja. <lacht> Wat zij doen is afluisteren. Dus het is ja, dus niet dat anderen daar controle over krijgen. Misschien ja. ze minder makkelijk zaken doen met. Want de Chinezen willen gewoon dat het bedrijf meer waard wordt. Omdat hun geld dan meer waard wordt, weet je wel. Dus ze denken echt dat de Chinezen één groot geheel is. Dat één grote keur is. Die met ja. die maar één doel voor ogen is totale wereldoverheersing. Terwijl ze gewoon. De Chinezen zijn ook allemaal individuen. Het zijn gewoon één miljard individuen. Die allemaal het beste voor zichzelf willen. Het was in Zweden ook een keer gebeurd dat geloof, een Chinese ondernemer, die had daar een stuk grond gekocht, want die zou daar dan een of ander park gaan bouwen of zo. Ja, en dan dacht hij gewoon, nou, ik zie daar wel mogelijkheden voor business in. Dan kocht hij een stuk grond, toen kan er eigenlijk allemaal regelgeving en de hele overheid, toen kwam over mee heen. ja, maar dat mag niet. Ja, dat, dat mag ook niet. Ja, maar dat, dat mag ook niet. En ja, dat is allemaal niet toegestaan. En dan, ja, toen heeft hij het gewoon maar laten liggen, want dan bleek het eigenlijk al zijn mogelijkheden waren afgesneden al. Ja. En ik ben laatst ook ben bij een vriend geweest. Die had een stuk grond gekocht aan de Waal. Dat is een heel mooi een uitzicht over de Waal. En daar ging hij dan een huis bouwen. Maar hij wees op het huis daarnaast. En dan, ja, aan de buitenkant ligt het eigenlijk al helemaal vast. Uh, wat je mag bouwen. Zeg maar. Je mag niet zomaar wat moois neerzetten. Je moet eigenlijk precies bouwen wat zijn buurman ook al had neergezet. Want dat is het enige wat door de overheid is goedgekeurd. <laughs> Dus ja, je, bent wel eigenaar, maar je bent eigenlijk toch geen eigenaar. Ja, ja ik denk inderdaad, de conclusie die we kunnen stellen is dat misschien uh, China veel vrijer dan Nederland, uh, dan, uh, dan Europa. Dus, yeah. Ja, ik denk wel in zo'n zo Shenzhen gebied, hè, waar ze een vrije marktzone hebben. Zeg maar. In ieder geval de economische vrijheid. Dan moet je nog steeds wel je mond houden over de politiek. Maar... Ja. Uit China kan je nog wel gewoon een politicus om, omkopen, want de corruptie schijnt er al hoog te zijn. Ja, maar je moet, het niet aan de, je moet hem niet openbaar belachelijk gaan maken, denk ik of Nee, nee, nee. nee goed, ja. Nou ja, goed, gaan we naar het volgende bericht toe. Uh, geen btw op studeren. Ja, kijk, het kan wel, jongens. Het kan. Het kan, ja? Ja, hier in okay. de Nederland pleiten we ook wel eens voor belastingverlaging... voor meer vrijheid en uh, minder overheid. Maar het kan echt. Mm -hmm. Want in uh, Bangladesh zijn de studenten in opstand gekomen... tegen het plan van de overheid... In Bangladesh heb je relatief veel private scholen, omdat ja, publieke scholen heel slecht zijn, dus heel veel mensen willen naar een private school om echt nog wat uh, te leren. Dat zie je in Nederland toch ook zo? Ja, ja. Alleen, dat is op dit moment is dat btw vrij. Hm. En uh, de overheid die dacht nou, die scholen die verdienen best wel wat poed. Die leraren, die kunnen wel wat btw gaan betalen. Hm. Dus de studenten boos in opstand en uh, nou, zonder uh, nu dan eventjes het land uh, uh, stilgelegd. Hè? Protesten en uh, blokkades, dat soort dingen. En het heeft gewerkt. De overheid die gaat niet btw heffen op onderwijs. Oké. Okay, ja. ah, dat is een hele puikenprestatie en uh, dat verdient wel eventjes wat waardering. Nee, dus ja, en dat, applaus. Uh, daar kunnen Nederlandse studenten nog wat van uh, gaan leren. Ik denk dat iedereen die hier in Nederland uh, meer belasting moet uh, gaan betalen. Uh, stel dat er in Amerika iemand zo gek is om uh, in plaats van, daar heb je nu een sales tax die wordt per staat geheven, die is vrij laag. En uh, in sommige staten betaal je nog minder dan in de anderen. Maar stel dat er iemand zo gek is die zegt, nou we moeten één nationaal uh, sales tax tarief van 30% hebben. Nou dan hoop ik ook dat, dat alle, alle straten in Amerika uh, dat... dat uh, dat, dat alle highways worden geblokkeerd. Dat iedereen zegt, dat gaan we niet krijgen. Niet hey. meer, geen nieuwe belastingen, geen hogere belastingen. We willen maar één kant op en dat is die belastingen naar beneden. Ja, in Japan was ook een voorstel om de BTW voor zo'n ogen te doen. Om op die manier inflatie te creëren, wat natuurlijk helemaal belachelijk is. Maar dat is ook even uitgesteld. Okay. Want uh, ja, het was toch wel duidelijk dat dat uh, echt een nekslag zou geven dan aan uh, consumptie. Uh, ja, maar als je kijkt naar Nederland, ik bedoel, daar, daar wordt uh, continu uh, roepen: ze van, er moet meer geld in het uh, onderwijs. Wat er uiteindelijk toe leidt dat de studenten uh, meer studieschuld krijgen. Je ja, kan de geld links linksom of rechtsom er ergens vandaan komen. Maar waarom gaan de, de studenten nooit uh, zeggen van hey, het onderwijs moet gewoon goedkoper? Ze, willen, ze vragen altijd meer om beur, meer beurzen, niet nooit om uh, vrije markt op het gebied van onderwijs. Ja, ja, ja. of gewoon dat, dat, op zijn minst om de, die kosten omlaag te brengen. Hm. Dat het onderwijs in ieder geval goedkoper wordt. Ja, dat, zou, dat, dat, dat wordt natuurlijk gerealiseerd door de vrije marktwerking uh, in het onderwijs, maar ja, dat vinden de meesten nog een eng woord. Ja, ik denk dat de studenten goed aanvoelen dat dat een heilloze weg is. Als je vraagt om lagere salaris voor je professoren die allemaal, ja natuurlijk, die worden niet voor niks overbetaald door de overheid. Ja. Dat, daar, uh, dat doen we niet eens. Hè? De bureaucratie daar, de bureaucratische romsom van het, in het onderwijs. Ik bedoel, dat kost ook een onwaarschuw geld. Ja. En die, die, die, die, die leraren maken onwaarschuw uren omdat ze heel veel bezig zijn met het aan het voldoen van al die uh, regelgeving. En ja, nieuwe lesprogramma's, nieuwe en nieuwe methodieken. net ja, zoals ja. bij die, bij die uh, artsen, die zijn zeg maar ook uh, bijna geen tijd meer voor de patiënt. Ja, uh, dus dat is, uh, en dan natuurlijk uh, BTW natuurlijk. Ik weet niet hoe dat in Nederland zit. Uh, ja, het is uh, ja. De verschillende tarieven. Hè. dus Ik kreeg laatst een rekening voor... ...van de dierenarts en dan staan er allerlei behandelingen op... ...en dan achter bij deze kost zoveel procent... ...en 6% btw is dan het lage tarief, geloof ik. E eentje staat erbij. Op de schoolboeken zit natuurlijk ook nog btw. Dus ja, ongetwijfeld. Ja. Slavernij moet vroeg geleerd worden. Ja. ja, goed. Nou ja, in ieder geval we kunnen we een voorbeeld nemen... ...aan uh, de student in Bangladesh. Um, dan gaan we even naar het volgende bericht toe. Ombudsman doet onderzoek naar stelende agenten. Ja, dat blijkt net als in Amerika waar ze dat... Uh, officieel bevastgelegd met uh, de, de uh, heet het? asset seizure forfeit uh, law, zoiets. Dat uh, agenten die mogen gewoon alles wat naar waarvan ze denken dat ze met drugshandel te maken kunnen hebben, kunnen ze allemaal in beslag nemen en dan, nou, ja, dan mogen ze de opbrengsten zelf van houden. Maar het blijkt dus dat in Nederland ook een heleboel <coughs> zaken niet meer terugkomen. Dus strafrechtadvocaten die zeiden. Dat, uh, dat soort praktijk komt regelmatig voort. Alles wat kan gebeuren, gebeurt uh, Geld, si uh, sieraden, drugs, auto's, Rolex, wordt allemaal in beslag genomen. Ja. Uh, en ja, bij wie ga je klagen als een co kilo cocaïne weg is? Bij de politie, dat wordt een lastige zaak, al dus advocaat Mark Turlings. Hm? Ja, dat gaat allemaal eigenlijk in de zakken van de, van de politie. En ja, die reageren voorspelbaar natuurlijk. Ja, het zijn algemene uitspraken. Ze dus kunnen niet nagaan hoe het allemaal gelopen is. Er zijn te weinig specifieke dingen bij. En, ja, <tie> dus uh, ja, de, uiteraard is het goed dat mogelijke misstanden bij de politie worden gemeld. Want we nemen alle signalen zeer serieus. Elke vorm van niet-integer gedrag pakken wij hard aan. Ja, ja. Nou, dat, dat zeggen ze dan. Hè? Ja, en dan betreft. moet je maar geloven dat het zo is. Ja, ze, hun hele salaris wordt natuurlijk bij elkaar gestolen, zou ik als allereerste zeggen. Dus integriteit is, al, is gelijk al weg vanaf het eerste begin. Ja, ja. Het is geen dienstverlener of zo die vrijwillig betaald wordt of ingehuurd wordt door de onderdanen. Ja, ja nou, daar heb je natuurlijk ook nog wel vaak een uitzending gehad. Die uh, mensen met een dure auto, uh, die, dat wordt dan in beslag genomen en dan moet je maar bewijzen dat je daar uh, tussen aanhalingstekens op een eerlijke manier aan gekomen bent. Ja, ze niet kunnen verklaren waarom jij een dure auto hebt. Dat is die van hun, zeg maar. Van de week werd de rapper Tycoon uh, aangehouden. Dat hij in een dure een zwarte man in een dure auto, dat zal vast wel een dealer zijn. Nee, dat gewoon een rapper te zijn die uh, succes had met liedjes. Maar ja. <laughs> ja, maar je had nog een bericht over agenten, hè? Ja, want er was een, uh, ergens anders een politiemedewerker ontslagen voor diefstal Dus dat is dan het ergste wat je kan gebeuren. Het is een Oost-Nederland. Eenheid Oost-Nederland. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan diefstal of verduistering. Hij werd al in december geschorst, maar kreeg nou te horen eindelijk dat hij ontslagen is. Dus heeft hij heeft de hele tijd al thuis gezeten. Sinds december heeft hij al salaris gevangen zonder daarvoor iets voor te hoeven doen. En nu is hij dan ontslagen. En, uh, ja. Heb je nog de buiten terugbetalen die hij geroofd heeft? Dat staat er niet bij. Okay. Maar er staat wel bij, de medewerkers zouden de vermeende diefstal buiten werktijd hebben gedaan. En dat is natuurlijk, ja, als, je, als je binnen werktijd steelt, dan heet het gewoon boetes uitdelen. En dan is het allemaal toegestaan. Ja, als je het, zolang je het geld maar doorgeeft aan je baas. Nou mm -hmm. ja, goed, ja, ik denk dat dat een woord vervolg hoort. Want uh, ja, voorlopig uh, verandert er niet veel. Ja, het zal regelmatig blijven voorkomen. Dat is, uh, mm -hmm. Er is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld le onder leiding van het Openbaar Ministerie. Naar de Commissie uh, Veiligheid, Integriteit en Klachten. De uitkomst is natuurlijk dat het allemaal een doofpot moet blijven. Yes. En degene die dit uh, hebben verlinkt of ervoor gezorgd heeft dat de vuile was op straat komt, die worden hard aangepakt. Er wordt een rapport geschreven en de enige kopie daarvan verdwijnt, zelfs van het CIA Martel rapport. Uh. Ja, per ongeluk gewist. Dat is een ligt ergens bij het fotorolletje. En... Ja, precies. <laughs> <laughs> ah, ja, goed. Nou ja, gelukkig is er de PvdA. En die hebben een uh, prachtige oplossing voor alle problemen. Ja, ze kruipen een beetje in, uh, in de Messias-rollen. Ja, dat is een uh, geweldig uh, idee om alle schuld van uh, Europese overheden boven de 100% van het Bruto Nationaal Product om die dan kwijt te schelden. Hmm. En dat plannetje zou 740 miljard euro gaan kosten. Ah, print er wel even bij. België hebben, die hebben 25 zitten die boven het, uh, uh, boven de 100% en Griekenland 135, en Italië 526 miljard. Cyprus maar 1 miljard, wordt er al 52 miljard. Dus dan, hmm. dan bij elkaar 740 miljard zou dat kosten. Ja. Maar bij een Messias-complex, zeg maar: de schuld op je nemen. Hè? Nou, er was nog sprake van dat uh, de Messias in kwestie uh, met zijn eigen leven betaalde. Ik hoop dat uh, de PvdA doen die dat ook. <lacht> <lacht> dan zijn we van het probleem af. We uh, zouden er niet op rekening. Niet dat, uh, de enige die dit kruis gaat dragen is de belastingbetaler natuurlijk. <lacht> Oké. Okay. Nou, anders zou je kunnen zeggen, nou ja, dan uh, de, de bezitting, uh, de erfenis van de... Want ze zijn allemaal fan van Paketti. Die erfenis, uh, daarmee dokken we dan die 740 miljard. Uh. Dat betekent in feite dat alle banken die die 750 miljard geleend hebben... of als lening in de boek hebben staan, die zijn opeens... 740 miljard aan hun assetkant kwijt. Dat is natuurlijk al ondoenlijk, dan zijn ze gelijk insolvable. En wat er natuurlijk ook gebeurt, is dat al die regeringen denken: van oké, okay, ja, als het dan toch niet uitmaakt, dan kunnen we maar net, dan kunnen we net zo goed ongebreidelde schulden maken. Want uiteindelijk komt er toch zo'n Messias-moment waarop alles weer kwijtgescholden wordt. Dus waarom zou je het dan niet uh, maximaal van nemen? Dus er zit een moral hazard aan, natuurlijk. Uh, uh, ja, Jullie, wat vind jij van dit plan? <laughs> ja. Plannen van Paul Tang. Oh god, die. <laughs> dat is de economische specialist van de PvdA. Ja, bekend van het, uh, het debat met Tran. Uh, Artsenlijker. En, ja. en, en, en Paul Tang is volgens mij ook een van de weinige uh, financieel specialisten binnen. De... <laughs> no. ja, Wat een specialist is het? <laughs> nou, het is in ieder geval iemand die vindt dat geld moet rollen. <laughs> <laughs> Inderdaad, ja. En één kant op. De kant van corrupte overheden. Ja. ja, en de zwak presterende overheden, laten we het daarover ja, maken. De slechtste overheden moeten het meeste winnen. Ja, sterke ja. moeten natuurlijk dragen. Hè. Dat is hun, uh, hun ja. idee een beetje. Ja. Dus uh, Nederland en Duitsland die moeten het, uh, al die schuld op zich nemen. Falen moet beloond worden. Maar. Nederland moet falen dan. Ja, als je praten als ja. ja. volgt. Ja. Dan moeten de Grieken ons zo meteen helpen. Omdat zij, eh, nou hoeveel procent van de BBP staatsschuld hebben zij iets. 150, 160. Als wij nu 300 procent krijgen, dan moeten de Grieken ons helpen. Ja, ja. ja, dat gaat natuurlijk niet lukken. Want dat blijft natuurlijk een zwak land. Ik bedoel, het enige wat hun weten is, waar ze aan gewend zijn, is zwak zijn en falen. Ja, je kan zo een zwak land zijn. Als je gewoon even besluit een kanaaltunnel te bouwen... van, uh, van Rotterdam naar, naar Londen of zo... dan ben je binnen no-time... zit je boven de schuld van Griekenland, denk ik. Ja. ja. <laughs> ja. Dat ook, dat ook. Ja, of een luchtkasteel bouwen. <laughs> ja. Aan een, gro een, grote een grote snelweg naar, uh, naar Syrië toe, zodat ze dan uh, makkelijk niet in bootjes meer in Nederland naar uh, Europa hoeven te komen. Ja, wil uh, de PvdA toch ook al doen, een luchtbrug vanuit Turkije. Uh, ja, meer stemveeën hier naartoe halen. Uh. Ja. ja, goed zo, nou ja, maar ja, maar goed, uh, dan hebben we nog een berichtje. Het uh, Rijk uh, drijft de prijzen op. Ja, een, CBS heeft een uh, statistiek gepubliceerd. Mm -hmm. Het blijkt dat sinds... 1996 en 2016 De prijzen met 31% zijn gestegen En meer dan een derde van die prijsstijging Wordt veroorzaakt door btw en accijnsverhogingen dus aardgas werd drie keer zo duur in die tijd 70% meer voor autobrandstof En ook hele gewone producten Zoals uh, wat ze al gewone producten noemen Ik zou zeggen dat aardgas om je huis warm te houden En uh, benzine voor je auto is ook wel redelijk gewoon ja. Maar pakmelk is ook 67% duurder. En, uh, de riolering uh, is 2,5 keer duurder. Parkeergeld zit daar ook bij in de buurt. Dus uh, ja. Maar er zijn ook al een aantal dingen goedkoper geworden. Hè? Uh, en ja, elektronica. Dat... En... Ja, dat... Ja, en een paspoort is ook goedkoper geworden, want het is wel duurder in prijs, maar het is nou tien jaar geldig in plaats van vijf, dus, dus, wow. dus je krijgt twee keer zoveel paspoort voor slechts iets meer geld. Maar inderdaad alles, alles wat uit de vrije markt een relatief vrije markt komt, dat is ja. natuurlijk een prijs omlaag, gewoon telefoons en computers en televisies en dat soort dingen. Er wordt ook vaak een laag loonland gemaakt want ik, ik, ik zag wel op een andere, andere nieuwsbron, daar werd heel erg gefocust op de, op de, op de, de loonkosten. Dan zag je vooral dingen die uh, activiteiten die in Nederland afspeelde, daar zag je alles uh, duurder worden. En dan producten, met name elektronica... die dan in, vaak in het buitenland gemaakt wordt, die, die was goedkoper. Ja. Dus, uh, ja. ja, ze inflateren, denk ik. Hier ja. iets harder. En het internet is goedkoper geworden. Ja, telefoon kost. Dus het is goedkoper, ouwe hoevee... en uh, <laughs> de rest is gewoon duurder. Uh. Maar kijk eens wie we het daar hebben... Dus Klaas. Goedenavond, beste mensen. Hoe is het Hallo. Met ja, allemaal prima. Ja, leuk dat je erbij bent. We zitten ja. midden in de uitzending. Waar ben ik bij? Wat, wat gebeurt er dan? vrijheid radio, hè? Ja, dat snap <laughs> ik. Waar, waar hadden jullie het over? Uh, We hadden het over de stijgende prijzen. Oh. Wat denk jij dat de oorzaak is? Waar? In Nederland? Ja, waarom is alles duurder geworden de laatste twintig jaar? Ja, ten opzichte van wat? Uh, ten opzichte van ons inkomen? Stijging, zeg maar? Nee, Bijvoorbeeld, hè? Uh, dit toch ging specifiek over de, de prijs in de 96 ten opzichte van de prijzen nou. Ja, de, zo ja. Ja, klopt, ja. Ja, kijk, ja, ik, ik weet, ik ben, het is al een beetje aan mij verklapt, maar uh, het is waarschijnlijk niet het uitblijven van uh, technische vernieuwingen die uh, processen goedkoper hebben gemaakt. Nee, nee, het is vooral uh, de staat die meesnoept. Niet... Ja, precies. Nee, dat is duidelijk. Uh -uh. Nou, maar dat is ook wel heel frappant, want je hebt, uh, het is ook heel moeilijk te vergelijken, hè? want je had uh, een hele poos terug, had je heel veel andere diensten, had je ook niet. Uh, ik ben opgegroeid zonder mobiele telefoon. Ah, en dat, uh, zo zijn er wel heel veel andere diensten, dat, dat maakt op een gegeven moment het vergelijken ook heel moeilijk. En, uh, en, en toen ik klein was, reden nog uh, heel veel uh, kevers op de straat. Uh -uh. Dat is nu een bijzonderheid, als je kevers ziet. Nou, en, uh, ik heb echt wel meegemaakt dat één op de acht auto's een kever of een was. Maar ja. nou, dat, ja, dat, dat zijn auto's die kun je niet vergelijken dat, uh, met de auto's van nu. Dat, dat, dat waren auto's die kon je na één jaar LTS kon je die waarschijnlijk wel snappen. Ja, daarom ook bijvoorbeeld pak melk en benzine noemen ze melk, benzine, ja, uh, aardgas, warmtevers, ja. uh, dat soort dingen die zijn nog allemaal wel gelijk. Ja, dat zijn. zijn wel vrij, uh, ja, dat zijn producten waar weinig innovatie in is, zeg maar. Uh, of, ja, of, ja, <laughs> nou, je hebt heel verschillende verschil, drinkjochet, maar. Uh, uh -huh. uh, toen ik op de arbeidsmarkt kwam, waren uh, was nog het internetloze tijdperk. En uh, het interne communicatie binnen een bedrijf was een soort grijze envelop en daar ging alles stukken in. En moest dan moest een postkamerjongen, die moest dat dan rond gaan brengen. En zo werd er dan, uh, tegenwoordig heb je dan, toen kreeg je intranet tegenwoordig alles gewoon met, uh, met de gmail uh, gedaan, of met de mobiel. Ik heb nog meegemaakt dat de baas, een sigaretrecht had, die zijn e-mailtjes e uitprint en dan op zijn bureau... Uh -huh. Ja, ja, ja. <laughs> maar het is, uh, ja, is, is, is de overheid uh, is die ook relatief meer gaan snoepen van ons, zeg maar? Is je, als je, zeg maar um, want het bedrag stijgt wel elk jaar. Maar is dat ook het, het aandeel? Dat, ik neem aan van wel, maar ja, dus dat, een... dat is daarvoor nodig. Want, als je, want de bevolking is gegroeid, dus er zijn meer mensen. Uh, het geld uh, wordt minder waard, maar we stijgen over, over het algemeen ook in inkomen. En dan, ja, als dan het bedrag van de bestedingen stijgt... En dan heb je allemaal factoren, maar postmatig is het zo dat het ook echt duurder wordt. Maar is dat ook echt zo? De prijzen zijn 31% gestegen. Ja. Een derde van die prijsstijging, 12,6% ervan, wordt veroorzaakt door btw en accijnsverhogingen. Ja, ja, ik precies. denk dat de rest van de stijging, ja, dat kan je natuurlijk ook herleiden op inflatie weer. En inflatie eigenlijk ook een belasting. Ja, ja dat, dat, dat is wel een heel goed punt. CBS die, die probeert ook altijd de inflatie uit te rekenen. Maar ja, die, en daardoor de, de lonen weer aan vast te koppelen. Van ja, die moeten dan meestijgen met de inflatie. Alleen, ja. inflatie is bij hun een ander woord dan bij de mensen van de Oostenrijkse school. Oké, okay, wat is het verschil dan? Ja, inflatie bij de CBS dat is... Die proberen een mandje met boodschappen te nemen en dan zeggen ze, kijk hoeveel is dat mandje duurder geworden en dat is ja, de ja, ja, ja. inflatie. En dan gaan ze daar nog met een formule overheen, want dan zeggen ze inderdaad wat jij zei net van ja, de, de, de auto van zoveel jaar geleden is niet hetzelfde als de auto van nu. Dus dan gaan we een correctie op toepassen en dan ja. raak je natuurlijk in heel veel vaag uh, vaarwater. Want dan kan je zeggen van ja, uh, bijvoorbeeld de uh, computer, dan nemen we, eiken we alles naar de computer van de 286. En ja, dan, uh, dan is de, nu de computer die is, uh, 30, is keer, 30 keer zo krachtig, dus eigenlijk is die een dertigste van de prijs geworden. En zo kan je eigenlijk alle kanten op, want die, ja, ja. Nou, ik dat krijg, is riskant. Ja, dat is riskant. Het Oostenrijkse school-economie, zeg maar. Inflatie, dat betekent gewoon opblazen, dus dat betekent de toename van de geldhoeveelheid En dat is inflatie. En de prijsstijgingen ja. zijn daarvan een gevolg. Dus ja. Maar de, de, de overheid heeft natuurlijk liever die CBS-definitie, ook omdat daar heel goed mee te sleutelen valt. Zeker als CBS bij jou in dienst is. Die jou betaald wordt, dan kunnen ze de inflatie ja. eigenlijk zo laag maken als je, als je wil. Klopt, want dan kunnen ze, ze wil eigenlijk een soort andere benadering hebben. Een beetje praktisch, een beetje grijzer. Want je kunt gewoon ja, zeggen van ja, dit, de, dit is de productie. En zoveel meer ruilmiddel hebben we in omloop gebracht. En dus die verhouding zou je heel makkelijk kunnen zijn. Want ze weten uh, ons product. En ze weten uh, hoeveel ruilmiddel erin is aangemaakt. Dus dan zou je heel makkelijk kunnen zeggen hoe de verhouding ligt, toch? Ten opzichte van het jaar daarvoor. Lijkt mij. Uh... Ja, ja, geld is ook geld hoeft, is ook al moeilijk te definiëren. Daar hebben Oostenrijkers ook nog wel eens wat uh, disputen over, zeg maar. Yeah. maar. Maar die manier waarop de CBS het doet, is helemaal flexibel, zeg maar. Want wat ze ook yeah. doen, is substitutie. Ze dus zeggen ze van, nou, mensen kopen biefstuk, maar als de biefstuk in de prijs omhoog gaan, ja, dan gaan ze kip kopen, bijvoorbeeld, in plaats van biefstuk. Yeah. En dan zeggen ze, nou, dan moeten wij in ons mandje, moeten wij de biefstuk vervangen door de kip. Maar maar ja, als, het, als het uiteindelijk mensen hondenvoer kopen omdat ze in ja. Venezuela woonden en het niet, meer, niet anders kunnen betalen. Dan ja. kun je zeggen, nou dan halen we dat kip eruit en gooien we weer de hondenvoer erin. Maar wat je eigenlijk meet is mensen hun inkomen dan alleen maar, maar niet wat ja. ze ervoor kunnen kopen. Ja, nou als je kijkt dat, um, het is inderdaad een beetje moeilijk. Hè? Want als je puur kijkt naar een gezin met een eenvendiener, ging um, ja, één keer per jaar met vakantie, kon aan x aantal sociale dingen meedoen. En dat is nu, zou je kunnen zeggen... ...ja, datzelfde geldt nu voor een tweeverdiende gezin. Ja. Dus in plaats van twee... Uh, ...dat is ook heel kort door de bocht. Okay. Waar, hoe, hoe komt dat dan? Waarom is een tweeverdiende gezin nu niet veel meer... ...capabel om allemaal dingen te ondernemen... ...dan een eenverdiende gezin... 30 jaar geleden. Maar ja, daar zitten ook wel wat dingen in tussen. En ik, ik, ik denk dat het heel moeilijk meter is. Maar ik, ik ben er wel van overtuigd dat, er, uh, dat de overheid een, uh, een uitbreiding is. Dat het, het wordt duurder. Dat, dat verbaast me niks. En, uh, dat, de dat overheid ook wil graag een laag nummer hebben. Omdat, daar, omdat alle compensaties van AOW en, en co loon en zo, die zitten allemaal in de inflatie gekoppeld. Dus dan ja. gaan ze uit naar, naar de CBS toe. En die zeggen: Wat is de inflatie? En uh, ja, dan zegt ja. CBS: Wat wil je dat die is? Nou, Liefst een laag nummer. Nou, ja. Op ja, op zich is dat geld. Uh, heel veel mensen hebben dat in het geld uitgedrukt, ook uh, in de toekomst. Heel veel mensen hebben een oude dag, is een AOW, wat een bepaalde geldsom is. Ja. is. Eigenlijk is dat wel een heel riskant iets. Want je nee. weet um, niet wat het koopt. Nee, precies. Zegen die tijd. Ja, want dat, het, het kan theoretisch, uh, denk ik, dat er uh, geen bodem zit op onze uh, waarde, toch? Ja, kijk, maar naar <laughs> Dat hebben we ja, vaak nou. genoeg gezien, toch? Met valuta. Zimbabwe, het uh, nou, ja. kan er gewoon naar nul toe. Ja, er zit ook geen top aan misschien, maar dat, dat, ik, daar, dat, dat, dat, dat, is, dat is in de praktijk veel minder vaak uh, Zeker als het belangrijk. plan van Paul Tang doorgaat. Dan, uh, <laughs> dat zou hij doen? Oh ja, dat was jij. Oh, die, op, die, niet die, ja, hij ja, staat in de rol die willen alle schulden op zich nemen. Ja, die willen alle schulden van overheden in Europa boven de 100% van het bruto snel product kwijtschelden. Dat zou oh, dat kwijtscheldverhaal, ja, maar dat is, 740 toch, gewoon, miljoen, dat is toch gewoon een bizar, ik heb dat wel kort gelezen, maar dat is toch gewoon een bizarre luchtballon, daar zijn ze mensen ja. serieus mee bezig. Ja, het is wel de specialist de fractievoorzitter. Ja, maar waarom dan niet gewoon alles kwijtschelden? <sturk> ja, ja waar, waarom zo gierig? <haplosion> ja, <hums> zo gierig? Ja, want dan krijg je weer van: ja, dan hadden we maar meer moeten uitgeven. Dan hadden we ook meer uh, kwijtgescholden gekregen. We uh, uh. uh, jongens, over Messias-rollen gesproken. De Europese Commissie zit er, ook, uh, zit er ook een beetje in. En we moeten een beetje vaten inhouden. Ja. houden. Uh, de Europese Commissie ziet uh, verbod op Uber en Airbnb als laatste redmiddel. Ja, jongens. Gaan de boeren redden? Ja, het klinkt al heel vreemd dat het een redmiddel zou zijn. Iedereen is er super tevreden over. En ik heb het in Amerika veelvuldig gebruikt uh, laatst. Het is uh, helemaal geweldig. Je stapt met je mobiele telefoon het uh, hotel uit. Je drukt op een knop en daar komt een willekeurige onderdaan uh, op je afrijden binnen een paar minuten. En voor heel weinig geld ben je op de plaats van bestemming. Ja, ja mooi toch? Uh, ja, dat is allemaal veel, veel prettiger dan die taxi. En ja, veel uh, <coughs> goedkoper, maar natuurlijk gaat... Uh, de Europese commissie daar weer hard tegenin. En, ja, en like, uh, hebben bijna alle Europese landen hebben natuurlijk dat vergunningssysteem voor de taxi. Ja, ze hebben natuurlijk die dure vergunningen verkocht. En die taxibranche wordt heel ja. boos omdat ze die vergunningen... ...betaald hebben en dan uh, gewoon concurrentie krijgen van mensen zonder vergunning. Ja, dat is heel begrijpelijk op zich. Hè? Want uh, die vergunningen, ik weet niet wat de prijzen in Nederland zijn. Ja, een die... miljoen euro of zo. Nee, toch? Is ja, het... ja, het gaat echt om dat soort bedragen. Ja, dat klinkt heel bizar. Ja, en dat is, daarom zijn taxis altijd zo duur. En in Nederland zijn die taxiprijzen uh, ook nog uh, vastgelegd. Want er waren een paar ja. mensen waren die heel goedkoop <laughs> taxiritten gingen doen. Weet je wel? Die hadden de knaaktaxi. Ja. Tijd van de gulden. Dus, er uh... ja, staat okay. hier ook in het bericht, dat is helemaal al zo raar, in de richtlijnen wordt een totaal verbod op een activiteit gezien als een laatste redmiddel, dat alleen gebruikt moet worden als minder beperkende maatregelen, niet het gewenste effect om, de publiek, om het publieke belang te dienen, weten te bereiken. En eh? Het is gewoon heel, gewoon heel duidelijk wat het publieke belang is, die willen het gouden hebben. Ja, en er, er gewoon gebruik van kunnen maken. Dus, Misschien ja, niet, hun, niet hun publiek. Nee, want ja. het, is, het is namelijk heel makkelijk om geen Uber te gebruiken. Dat is, ik ja, denk dat, ja, Niet inderdaad niet, ja. niet, niet, niet Ubergebruik is een van de eenvoudigste ja, ja. dingen die je kan doen in de wereld. Ja, het gewoon niet dus, gebruiken. Nee, nee ik, ik, ik, je kan bij spreken al beginnen met niet eens proberen op te zoeken hoe het werkt. Ja. Nou, dan, dan, dan, dan, dan, dan wordt het al heel moeilijk om het per ongeluk te doen zelfs. Er ja. zijn dus, <laughs> ook van, vaak van die grijze heren die, die niet eens weten hoe een mobieltje werkt, weet je wel. Ja. En die de porno nog uitprinten en in de e-mails. <laughs> ja. Nee, maar dit is, dit is weer heel erg fout natuurlijk. Ja, zeker. En dat is... Uh, ja, dat het zou me niks verbazen als dat gewoon uh, wordt gedaan. Ik, ik, ik, ik kan het ook wel begrijpen, want als jij nog in die oude wereld vastzit zit, als taxipersoon, ja dan volgens mij zit je gewoon met handen en voeten vast. En dan, ja. is eigenlijk, dan heb je ja. bij, of je wordt geholpen of je delft gewoon het onderspit. Dat, dat, dat, zo kan het ze best wel voelen. Ik weet niet of dat in de praktijk ook zo uitpakt voor die mensen. ja, ik in Amerika heb je gewoon van die licenties die je in New York of in Los Angeles, dat kost gewoon een miljoen. Ja. dollar betaal je voor zo'n licentie. Als je daar geld voor geleend hebt met die idee, nou dat ga ik ja. dan terug verdienen of ik verkoop hem duurder. Want de prijzen gingen ook alleen maar omhoog van die dingen. Ja, dat het aantal ja. beperkt werd. Ja. Dus ja. dan denk je van nou die verkoop ik toch weer door. En dan zit je gewoon helemaal zwaar aan de grond als dat ja, niet zo, lukt. zo'n zo het ja. hebben wij met onze huizenmarkt gedaan. Ja, omdat niemand mag gewoon een stukje grond kopen en uh, beginnen te metselen. Ja. Dus, uh, ja, en, en we hebben ook een hele periode gehad dat die huizen alleen maar duurder werden. En ja, dan verkocht iemand het voor 150.000 euro. En dan, nee, uh, twee weken later was het al 170. En, uh, en dat die ging maar door. En ik geloof dat het gemiddeld ligt het nu al ruim boven de, de, of richting de 2,5 ton. Dus het is, uh, en dat slaat nergens op. Ja, want die, het is gewoon een hoop stenen met hout die je in principe gewoon in waarde vermindert. Ja. Dus, dus, <laughs> Naarmate ja. de tijd vordert. En uh, als de tijd ver genoeg gevorderd is, dan is het gereduceerd tot een hoop pulp. Dus, uh, maar ja, die die nepheid. Heel veel mensen zitten daar ook in. Ja, dat uh, mijn ideaal is dat je gewoon zegt, oh, ik heb een stukje grond en ik kan metselen, ik ga aan de slag, <laughs> zeg maar. En als iemand zegt van, oké, okay, nou, ik ja deze stad, er zijn eigenlijk geen kamers te huren, maar je mag mijn kutkamertje voor 700 euro per maand huren. Ja. Nou, en dan, dat iemand dan zegt, nou, ah, in dat geval dan, uh, dan ga ik gewoon vragen of ik samen met mijn vriend even wat ga metselen. Nou, en dat moet gewoon komen. Dat is heel basaal lijkt me. Van, oh jij, jij... vraagt hele gekke prijzen voor je huis. Oh, nou, dan ga ik gewoon zelf een huis maken. Ja. En, het lijkt op dat... een weg dit. Nou, in België is het heel normaal hoor, dat je, als je op kamers gaat, dan ga je, ze zeggen wel Belgen zijn met een baksteen en een buik geboren, ja. dus jij op, als je hebt jezelf gaat wonen betekent meestal dat je je eigen huis in elkaar gaat zetten. Nou, maar terecht. Ja. Ja, maar ook in elkaar laten zetten, stel dat je niet handig bent, je mag het niet eens in elkaar laten zetten, want de overheid legt gewoon helemaal vast met de regels hoe dat huis eruit moet zien. Hè. Ja, en in België is dat dan weer niet, hè? gelukkig. Dan hebben ze niet zo'n uh, commissie die gaat bepalen hoe je huis eruit moet zien. Nee, maar steef voor dat het zou gebeuren, ja. dus dat je zou zeggen wij zijn een libertairse uh, wij krijgen het voor elkaar, mensen mogen gewoon zelf een huis gaan bouwen. Ja. Nou, opeens uh, ja, blijkt dat in die hele huizenmarkt zit wel 40% lucht. Al die huizen, kelder, iedereen staat onder water. Oh, ja. Want uh, ja, als, als iemand uh, niet... Uh, jij vraagt uh, twee ton voor je huis en het is maar gewoon qua uh, stenen en zo... en de plek is het 110 waard. Ja, dan gaat hij zeggen van... Hey, goed, uh, ja, twee ton is te veel, ik, ik ga zelf bouwen. Nou, en dus, dan zouden zou zou mensen zelf een soort reactie hebben als die taxichauffeurs. van Ja, maar dat kan niet. Ik, ik heb in het verleden, ben ik uh, eens met het hoofd uh, doorgedraaid. En nu wil ik, uh, ja, ik, ik ben daar voor uh, twee ton of, of vijf ton of zes ton in gegaan. In de schulden gegaan? Ja, precies. En nu, Alles uh, boven de 100% kwijtsgeld van de hypotheek, zeg maar. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. maar dat, dat geeft ook het risico aan als je zaken doet met schurken, zeg maar. Want dat hebben die taxichauffeurs eigenlijk gedaan. Als jij ja. voor een miljoen dollar een licentie koopt, een vergunning. Kopen van de overheid om iets te doen wat je toch al mag doen... ...namelijk gewoon met de auto rond te rijden en mensen van A naar B brengen... Ja. ...die dat vrijwillig willen... Maar dan als je als je daar een licentie voor koopt... dan zeg je eigenlijk van... nou, anderen moeten daarvan verhinderd worden om dat te doen met geweld. En je doet zaken met een maffiabende. En dan, ja, dan is het natuurlijk het linker dat je als je zaken doet met een maffiabende... dat je op een gegeven moment uh, van de koude kermers thuis komt... dat ze jou net zo makkelijk weer verkopen aan de volgende, zeg maar. Want Uber heeft natuurlijk een hele hoop geld opgehaald met uh, investeerders... om ook wetgevers uh, te <coughs> motiveren, zou ik maar zeggen. Ja, tuurlijk. Nou, terecht. Zodat, uh, zolang dat zo werkt, dan moet je dat doen. Maar het is inderdaad zo. Het is alsof je... Je hebt uh, tien jaar lang je hebt een zaakje en je hebt tien jaar lang beschermd geld betaald aan de ene maffiabaas. En opeens wordt die omgelegd. Ja, ja, wat, ja <laughs> Ik heb wel, ja, wel ja, geschreeuwd van ja, maar ik heb hem betaald, Waar was mijn geld. <laughs> er is een straat ja. naast jou, zeg maar, waar, waar niemand geld aan de maffia betaalt. Ja. Ja, om zichzelf succesvol kunnen verdedigen. En uh, dan kunnen ze dus veel goedkopere ja, maaltijden aanbieden en dan lopen ja, al jouw klanten precies. weg. Dan ja, bij kan jij zeggen, van ja, dat is niet eerlijk. Zij moeten ook afgeperst worden. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het verhaal. Ja. ja. Ja, nou ja, goed, maar om even de vaart in te houden, ga ik even naar het volgende bericht toe. Uh, Orwelliaanse toestanden bij de Europese Commissie, want ze gaan uh, samenwerken met Facebook en Twitter om propaganda te promoten. Nou, ja, geweldig toch? Nou, wauw. Uh, krijg allemaal uh, Europese Commissie uh, reclame op uh, Facebook thuislijn. Nou, Twitter meer al. Oké. Okay. Ja, daar zijn ze bijzonder actief. Maar dan moet ik ook zeggen, ik, ik, ik volg ook al een aantal van die luidjes van de Europese Commissie. Uh -huh. Tim Timmermans die vloog laatst ook over mijn beeldscherm, voorbij maar daarover straks meer. Ja, ja. <laughs> Nee, maar vertel, wat, uh, wat, wat willen ze allemaal? Of willen ze dingen gaan verbieden? Want ja, dat is tenslotte de, de Europese Commissie, hè? Ja, het is een beetje dubbel, hè? Het is al het is zo dat Zuckerberg natuurlijk niet helemaal politiek onafhankelijk is. Ik merk met name PVV'ers die gaan nu allemaal naar, uh, hoe heet het? Uh, V-contacten uit uh, Rusland. Oké. Okay. Ja, want die zeggen op Facebook beeldcensuur censuur en daar niet. Oh, <laughs> uh, oké. <okay. laughs> In ieder geval anders. Ja, anders, ja. Ja, ja, dus uh, nou ja, het, het, het, het, het, ergens is het een grappige dynamiek, maar het is wel zo dat uh, mensen die kijken niet meer naar de mainstream media... En mensen kijken niet meer naar, uh, naar waar mensen in de tijd van Hitler naar keken. Uh, Hitler hoeft eigenlijk alleen een paar krantjes plat uh, te leggen. Maar het, het, het, het zijn wel uh, een steeds beperkter aantal social media die gewoon een enorme invloed hebben op mensen. Hè. Dus het is, uh, qua marketing trucjes is het, uh, is het sowieso niet onhandig van, uh, van de Europese Commissie om eens even te gaan tafelen met Twitter en Facebook. Okay. Maar was dit het was dit bericht over dat haatzaaien, dat verboden? werd of dat bericht dat uh, Facebook... Te conservatieve berichten ja, min of meer wegfilteren of een beetje naar de achtergrond geschoven. Nee, dit gaat over uh, want het haatzaaien, dat komt, uh, dat komt ook nog, maar op, op dat is inderdaad... Illegaal haatzaaien alleen. Hè? Legaal haatzaaien mag wel. Ja, ja nee, maar dat staat hier nog een beetje los van. Dit betekent gewoon dat, uh, dat de Europese commissie dat die geld gaat uh, geven aan, uh, aan, aan uh, Facebook en Twitter ...om jou en mij te beïnvloeden. Hmm. Oké, okay, ja, goed, ja. Ja, ja ik denk ja. dat het een hele lange traditie is... ...dat ik, vroeger was het eigenlijk... De, ...de verhaallijnen werden uitgezet door de kerk... ...dus de, de moreel van de onderdaan werd, werd... ...door de kerk bepaald... ...en dan moet de kerk uh, gepaaid worden... ...met belastingvrije status... ...en uh, ja, de, die, die speelde eigenlijk... ...twee handen op één buik... ...en je ziet dat de kerk langzamerhand verloren heeft... ...ten opzichte van de massamedia... ...en dan moeten de massamedia gereguleerd worden... ...en gepaaid en op allerlei verschillende manieren in een straatje geluld en ja, ik denk dat nu inderdaad de volgende move is dat, dat sociale media zijn het manier, de manier waarop mensen hun kennis vergaren en ja, dan moeten die uh, onder de invloed gebracht worden. Ja. Zijn jullie al beïnvloed mensen? denk ja, iedereen wordt wel of meer beïnvloed door mensen die je totaal en die kent, uh, <laughs> ja toch? Maar ik merkte wel dat de laatste tijd enorm van hele Clinton ging houden, dus ik denk dat het effect heeft. <laughs> De sublieme messaging werkt bij mij. Uh, oh, dat is het berichtje. Want dat, dat speelde ook nog deze week, hè? Dat ja. Op haatzaaierij? Illegaal haatzaaien moet binnen 24 uur verwijderd worden van de sociale media. Dat hebben een, een heel rijtje sociale media opeens gezamenlijk besloten. Oh ja. En dat bericht, ja, dat haat. Het betekent legaal haatzaaien, bijvoorbeeld tegen Poetin of zo, dat mag dan natuurlijk nog wel. Maar uh, illegale haatzaaien wordt verwijderd. Ja, En ik denk dat het, het begrip haatzaaien is heel makkelijk op te rekken waar je het maar hebben wil. Je dus hoeft er dat, dus niet alleen maar te zeggen dat, dat je zegt dat uh, er gewoon een, een geitenneuker is of zo. Nee, dat, nou, dat is inderdaad al in Duitsland in ieder geval uh, verboden. Maar ja, je, kan, je kan ook krijgen... Ik geloof dat in Amerika laatst een onderzoek gedaan is. of er kwam een rapport uit dat... Dat, uh, uh, ja, eigenlijk, libertariërs waren, waren het grootste gevaar. Die stonden boven ISIS nog. Of het werd, geloof ik, Patriots genoemd of zo. Of, nee, uh, Sovereign Citizens waren het, geloof ik, ja, zoiets. Nou. In ieder geval, mensen die, die de overheid heel negatief bekijken en uh, ja, zien als Ja, zijn toch ook, uh, in Amerika zijn ze ook wel beter georganiseerd. Nou. Ja. Daar verdedigen ze zich ook gewoon fysiek tegen uh, overheidsinmenging. En ja, maar dat, dat betekent... die stap hebben wij nog niet genomen in Nederland. Nee. Maar het betekent dat wel, als je dat al ziet als de meest gevaarlijke groep boven ISIS, dat betekent dat, ja, we... dat ja. je de dus ook heel makkelijk op kan rekken tot iedereen in die... In zekere zin is dat terecht, hè, vanuit de overheid gedacht. Want uh, ISIS heeft uh, eigenlijk niet zo heel veel operaties in Amerika zelf. Nee. En uh, deze soevereine burgers, uh, daar zijn er uh, relatief veel meer van. En, maar je uh, meer van die van de, zeg maar die in een blok zitten met, uh, vol met machinegeweren en zo? Nee, nee, nee, gewoon normale mensen met gezinnen, maar die, uh, die zich wel organiseren tegen uh, overheidsinmenging, ook uh, met geweld. Ik geloof dat preppers ook al genoemd werden hierbij. Dus het zijn mensen die, die zich voorbereiden op een, uh, op een rampspoed door een hele hoop blikken voedsel in te slaan of zo. Ja, precies. <laughs> Dus uh, die worden al als gezien als gevaarlijk. Ja, dan, dus dan krijg je haatzaaien. Ja, dat kan straks van alles zijn. Je ziet in Amerika ook heel erg op de universiteiten dat, uh, dat, dat, dat hele safe space en dat politiek correcte gedoe dat, dat zelfs komieken zoals Chris Rock en Seinfeld, die willen niet meer optreden op. Op universiteiten, omdat, ja, ja. omdat ze zo makkelijk gekwetst zijn. De, en dan rennen ze naar hun safe space. Waar je dan met een knuffelbeer naar, naar New Age muziek kan luisteren. Oh ja? En, ja dat ja, is ja, ja. gewoon een heel trieste bedenking. Voor dit soort mensen is alles een haatzaaier. Iedereen is, die... dat, uh, is dat echt? Ja, ik ja, ja, ja, ja, ja. overdrijf niet. Ja. ja, ik geloof dat niet. Super op, uh, safe space. Ja, ja ik ja. heb het wel eens voorbij zien komen. Maar... Ja, ik nou, we hebben ook... een tijdje terug Gerard de hier gehad in de uitzending, ja. die had het daarover. Ja. ja, die had een hele stuk over geschreven in de Volkskrant. Ja, nou, mensen kunnen wel ja. heel dramatisch doen. Ja. Ik, ik, zou dat samenhangen met het uh, uiteenvallen van gezinnen? Ja, want eigenlijk, uh... kijk, hele kleine kinderen kunnen ook heel dramatisch doen. En uh, die kunnen echt op de grond gaan liggen als het ze niet zint. En dan kijk, gaan ze brullen. Heeft iets kinderlijks. En uh, ja, als jij. Um, kijk, als jij al gekwetst wordt. Doordat iemand anders lucht in beweging zet met zijn stembanden. Dan ben je nog niet erg gehaard tegen de wereld. Ik, ik zeg niet dat het uh, goed is wat andere mensen zeggen. Ik ben persoonlijk van mening dat heel veel mensen enorm veel onzin uitkramen. En. Uh, ja, kijk maar, ook uh, naar die toiletten-discussie laatst. Met die verschillende uh, toiletten. Wat er gedoe yeah. doen om was of. Of je een transgender toilet moest hebben of mocht hebben. Of. Uh, ja, daar, daar wordt ontzettend ophef over gemaakt. Daar raken ze gewoon helemaal van. Van de kleinste dingetjes. Zaken is helemaal uh, buiten Ja, maar kijk, ik, ik, voor ouders is het bijvoorbeeld ook weer heel begrijpelijk. Die hebben geen zin in dat uh, hè, als uh, hun kindertjes naar het toilet gaan, dat er dan uh, uh, rare grote mensen rondhangen die eigenlijk in een andere toilet thuis zouden horen. Ja, maar het, ook de andere kant idee daar ook heel erg ja. uh, heel veel ophef over. Zoals wat. Maar even teruggaan. Ik snap dat het, uh, dat het zeg maar uh, kan worden gestimuleerd vanuit zijn omgeving. Maar dan nog steeds vereist het een individu die daar ontvankelijk voor is. En dat, dat zie ik toch meer basaler. Dat zeg maar de, de student dan. Uh, kijk die student die kan worden geconfronteerd met zo'n soort uh, omgeving. En ik denk dat er ook studenten zijn die zeggen van ik heb hier geen behoefte aan en ik doe er niet aan mee. En ik bedoel, dan daar zit volgens mij nog een stap eerder dus dan de, het aanbieden van dit soort zaken, zit ook nog een soort oorzaak. En daarom noem ik zo, heeft dit, is dat iets zinsmatigs? Is het zo dat je, uh, want studenten, dat zijn mensen van bijna 18 toch, neem ik aan. Mm -hmm. Zijn er mensen die in die leeftijd aankomen, hè? dus al redelijk uh, bijna twee decennia op de planeet zijn, die daar ontvankelijk voor zijn. Dat is, waar, wat is daar de oorzaak van? Dat is niet dat het wordt aangeboden, dat is een gevolg. Uh, de oorzaak ja, is. Ja, wat de oorzaak en gevolg is, is heel moeilijk, maar ik denk dat ze er langzamerhand allemaal naartoe gemasseerd zijn of uh, ja, het is op een of andere manier is het ontstaan uh, en er zit een enorme me. peer pressure bij studenten ook, dus uh, dat er een aantal zijn die eruit uitspringen, dat zal ongetwijfeld zo zijn maar de grote, de grote massa is, wordt er gewoon in meegezogen ja, op die leeftijd ben je ook nog heel erg vatbaar voor idealisme hè? Ik bedoel, als je 18 bent dan wil je in één keer de hele wereld verbeteren en zo Dus ja. dat had ik op die leeftijd maar <laughs> heb je het nu niet meer daarvoor <laughs> <Ja>, <laughs> maak je dan vrijheid radio voor de centen waarschijnlijk joh. <laughs> enorme inkomsten, reclame <laughs> <laughs> ik moet gewoon even mijn ei kwijt. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja. Nou, nu zijn we al blij als het gewoon ons eigen huis een beetje oké okay is. <laughs> De hele wereld? <laughs> ja. <laughs> nee, ja. Nee, ja, maar goed. In die tijd dan zit je allemaal met al die, die zweverige idealen en zo. Van je later achterkomt van ja, het is helemaal niet realistisch en zo. Nee, ik heb ze nog steeds wel idealer. hoor. Ja, maar goed. Ik denk het dat het wel realistisch om ze uit te voeren. Ze zijn wel meer gebaseerd het... op feiten en zo, hè? Ja, of logica. Logica, ja. ja. Ik denk dat er ook heel veel met farmaceutische dingen gebeurt. Is. Uh, het zijn natuurlijk alle... Ik geloof dat, dat 40% van de vrouwen in de VS nou aan de antidepressiva is. Dat betekent oh ja? dat? En ja, ik, laatst ging Jonathan Rudy, ging ook zijn documentaire maken en zag zo'n zin binnen. En er was iedereen, zelfs de hond die was aan de antidepressiva. <lacht> uh, er was maar één dochter die dat, die dat niet was. En oh ja. dat betekent dus dat alle emoties worden helemaal weggereguleerd. Oh ben je een beetje unhappy? Nou hup, neem maar een pilletje dan uh, dan verdwijnt het wel. Maar dat betekent dat ze ja. dat, dat, dat dat soort mensen worden natuurlijk ook heel slecht vatbaar voor uh, en die, die kunnen niks meer hebben. Die moeten inderdaad overal van afgeschermd worden. Mm. Lijkt mij. Ja, ik, ik vind het altijd een beetje raar. Wereldvreemd of zo. Bij dit soort tv-shows doen ze ook wel hun best... om altijd echt de meest eh, bizarre, rare ty types te vinden. Dat is net zoals met die interviews. Dan lijkt het alsof mensen op straat niemand wat weet. En dan staan ze soms op vijf uur te filmen. en Maar drie gekken die doen het raar. Ja. En dat zijn de enigen die je op tv ziet natuurlijk. Er nee, is zijn, natuurlijk uh, wel zo. maar die... mensen langsgekomen die het allemaal normaal deden. Die statistieken over medicijngebruik. Die leren er niet om, denk ik. Dat is, ja, dat nee, is, als ja. het echt zo is, ik weet het niet. Dat klinkt bizar hoog. Maar een jointje rook moet je 55 jaar de bak in. Ja, precies. <laughs> ja, goed, ja, nou ja uh, wat is nou wat er met, met, met Frans Timmermans aan de hand, uh, Jurien? Nou, Frans Timmermans gaat weer lekker te hè? Oh joh, wat heeft hij op? <laughs> ja, dat, is, dat kun je afvragen, maar hij zit uh, hij gaat ook met borrels de laatste tijd. Lijkt bijna wel een libertariër. <laughs> <laughs> nou ja, voor een borrel hoef je niet een libertariër te zijn. Hoor. Nou ja, maar hij borrelt wel met duidelijk andere mensen, hè? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja, vooral met uh, ja, de, de, de minister van Europese Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken van Turkije. Hij wil natuurlijk ook weer een baantje hebben zometeen. Ja, nou ja, kijk in Tur Turkije kwam natuurlijk, la kwam laatst uh, schokkend in het nieuws, omdat ze uh, vluchtelingen kindjes lieten werken in een, uh, in een fabriek, 12 uur per dag, uh, zes uur uh, of 6 dagen per week. Twaalf uur. ...per dag, kleine kindjes. Ja, en Turkije kwam vandaag nog een keer in het nieuws... ...omdat, uh, um, omdat uh, Duitsland uh, uh, heeft gezegd... ...dat er sprake is geweest van een uh, Armenische genocide. Mm -hmm. En uh, ja, nu wordt de ambassadeur teruggeroepen... Dus een, een, een, ...een land dat in meerdere opzichten heel erg fascistisch en fout is... ...ja, daar, uh, gaat, uh, daar gaat de heer Timmermans lekker koffie uh, drinken. zaken doen. Ja. ja even de, de boel bij elkaar uh, thee drinken, zeg maar. Nou ja, je, je weet niet of hij of, of dat doet om de boel bij elkaar te houden... ...maar ik heb wel de stellige indruk... ...omdat uh, Timmermans regelmatig momenteel in uh, Turkije is... Dat uh, Erdogan en zijn partijtje dat het wel een van zijn uh, nou, partijvriendjes is. Nee, maar als je nou even realistisch gaat kijken. De EU wil bepalen wat je wel en niet kunt uiten op social media. Dat zou eigenlijk een soort censuur kunnen toepassen. Uh, de EU wil bepalen, hè, eventueel de mogelijkheid openlaten om dingen zoals Uber te verbieden. Wat Erdogan doet, dat is gewoon uh, twee handen op één buik. Hij zit gewoon in de goede lijn. Hij laat gewoon zien dat hij een, uh, een potentieel uh, goede kandidaat voor de EU is met dit soort acties. Nou, wij kunnen wel zeggen van hij doet raar. Maar wij, ons eigen overkoepelende orgaan in de EU doet ook heel raar. Nou, wij, dat accepteert toch ook. Dus ja, als we dat zo makkelijk kunnen accepteren, dan, kan, dan zou je uh, Turkije prima bij de EU kunnen. Ik, ik, ik, ik mis daar een soort consistentie. Ja, als je denkt van nou ja, we gaan die, die media allemaal dingen te kunnen zeggen en bepalen die wij raar vinden, dingen te kunnen verbieden. Ja, bijvoorbeeld journalisten die uh, iets raars zeggen, willen kunnen uh, het zwijgen kunnen opleggen. Maar wij doen dat in de EU ook. Dan wees dan consequent zeg nou maar, dan uh, dat is ook fout. Ik, uh, ik denk juist uh, dat, het, uh, dat ze dat elkaar echt naderen. Dat ze allebei beseffen van ja, wij zijn gewoon aan de macht. Wij willen gewoon heel veel dingen kunnen bepalen. En andere mensen moeten daar geen inbrenging hebben. Ja, en dat is, het zal een beetje aftasten zijn, maar ik denk dat die mensen juist heel erg met elkaar op één lijn liggen. Nou, dat, dat zegt hij is... ook. Dat, ja, ja, ja, ja, dat, ja, dat ja. zeg ja. Helemaal gelijk. Want hij zegt uh, dat de uh, joint determination to overcome last remaining obstacles... Uh, to visa-liberalisation. Nou, op zich uh, visa-liberalisering, uh, nou ja, dat is, dat is op zich een vorm van vrijheid, maar die geven ze natuurlijk cadeau, omdat ze uh, het helemaal eens uh, met elkaar zijn. Ja, ja ik denk dat, dat die, die, ja, met die visa's, als dat moeilijk blijft, al die echte gevaarlijke en rare Turken, zoals ze er gaan, die komen er toch wel in. Dus, <laughs> die, die, die, die gaan gewoon waar ze staan en waar ze willen. Er wordt een rode loop zelfs zo uitgelegd. Dus ja, die gewoon een normale Turken, die gewoon even gezellig uh, willen komen uitgaan en, uh, bij ons, zoals wij dat bij hun doen ja, daar gaat het mij niet om dat interesseert me heel weinig als ze hier hun geld willen uitgeven omdat ze uh, denken, van nou we gaan eens in een ander land kijken nou, uh, graag uh. Ja, maar ja, als, als Timmermans spreekt van een constructief en productief gesprek oh, ja. dan ja, dan, vind ik het, dan vind ik het al wel wat eng worden Ja, wil je haar staan. Ja, het is inderdaad totaal niet verbazingwekkend. Ik denk dat twee mensen die heel dicht bij elkaar in de buurt liggen, qua persoonlijkheid. Je zou bijna verwachten dat ze dan in de EU ook de vrije pers gaan aanvallen. Oh, wacht. We praten al met Facebook en Twitter. Ja, precies. Het groeit inderdaad naar elkaar toe, dat klopt. Twee onderdrukkers begrijpen elkaar. Net als de ene slaven komt bij de andere slaven kijken hoe die zijn slaven onderdrukt. Het is best onder de indruk. Onder indruk, oké. Okay. Ja. Goed gedaan. Uh, uh, High five. Meer haakjes aan die zweep doen. Zo. <laughs> dat soort <is het> dingen. <laughs> ja, ja, nou ja, goed, dan gaan we even naar het uh, laatste nieuws, uh, item uh, Voordat we naar uh, de kolom van Henk gaan. En uh, daarna, over Frank we zijn daarna met Frank Karsten gepraat over uh, positief uh, libertarisme. Uh, ja, dan komen we weer eerst nog uh, bij de Libertarian Party in de Verenigde Staten. Want die hebben hun uh, lijsttrekker uh, gekozen. Kerry Johnson geworden, zoals de meesten al hadden verwacht. Maar ja, er was toch een, een en ander aan de hand. De, het is toch een beetje roerig verlopen, de partijconventie. Met welk incident zullen we beginnen? Nou, ik weet niet of jullie het een beetje gevolgd hebben. Nee. Oké, okay. nou, ik zal het even zeggen voor degenen die het niet gevolgd hebben. Je had de, de, de, de stripper. Dus ja. was een van de kandidaten, ging ze ja. uitkrijgen op het podium. Ja, ja, ja. En dan had je nog het incidentje met het... Uh, het uh, replica pistool van George uh, Washington die uh, in de prullenbak belandde. En, last but not least, uh, de keuze van Gary Johnson voor zijn, uh, voor zijn running mate. Die viel niet erg in goede aarde bij de meeste libertariërs daar, of vooral de oude, de oude garde. Uh, nou ja, laten we eerst beginnen met die, die keuze voor die running mate. Uh, dat ging over uh, William Wels of zo, Dat ja, ja. Het is een uh, republikein die uh, ook een ex-gouverneur uh, net als Gary Johnson. En ja, goed, aan <laughs> die man dat kleeft nog het een en ander. Hij heeft bijvoorbeeld uh, met uh, Romney uh, gesteund in plaats van Ron Paul en zo uh, nog uh, wat meer van dat soort dingetjes. Hij heeft ook voor gun control, hè? So. Ja, ja. En hij heeft de Patriot Act van George W. Oh, ja. Bush gesteund. Ja. Hij vindt dat uh, in de strijd van het terrorisme dat alles en iedereen in de gaten moet, uh, moet worden gehouden. Ja, en, uh, en dan zei Gary Johnson nog dat het een, een echte libertariër was. Uh, <laughs> ja, zelfs uh, over Gary Johnson wordt flink getwijfeld. Ja, hij, hij is voor die. De antidiscriminatiewet, hè. Dus uh, je had een tijd geleden had je zo'n geval dat uh, een aantal homo activisten die gingen een hele eind reizen om. ...naar een bakker toe te gaan die dan die ze gingen vragen... ...waarvan ze wisten eigenlijk dat hij geen uh, taart voor homo's wilde bakken... ...bruiloftscake. En die gingen ze vragen om um, een cake voor hun bruiloft te bakken... ...en hij weigerde dat, of zij dat als een echtpaar. Waarna ze een enorme boete kregen en gingen natuurlijk naar de staat toe. En um, ja, er was de vraag, kun je mensen verplichten om aan... Aan bepaalde mensen ja, om daar dienst aan te verlenen. En ja, Kerry Johnson is daar ook een voorstander van. En hij werd gevraagd, kun je Joden verplichten om een, een taart te bakken voor nazi's? En ja, dat vond hij dus ook van wel. Ja, dat is natuurlijk niet libertarisch. Er bestaan geen positieve verplichtingen om werk te leveren ja, voor andere mensen. Dat vind, ik allemaal, dat vind ik een heel raar verhaal inderdaad. Dat is... Ja. Um... Ik heb ook ah, goed, een beetje het idee dat hij dat zegt... ...om gewoon linkskiezers kiezers te paaien, weet je wel. Ja, het is allemaal een beetje strategisch. Ook zo'n zo uh, gun control uh, patriot ex figuur. Het is allemaal het is natuurlijk een, een ex-governor... ...dus die heeft ervaring en dat lijkt dan ervaring. Maar het, het raar is dat, dat dit soort compromissen is met de Rand Paul... ...zie je eigenlijk dat dat, dat, dat altijd een zeperd wordt. Terwijl de meest principiële verhuur, uh, ...of uh, Randpol... ...de meest principiële figuur is Rompol, ...die haalde eigenlijk de meeste succes binnen. Dat, daar herkennen mensen duidelijke boodschappen aan... ...maar al dat geschipper en gedoe van... Uh, ...ik ga hier wat paaien en daar wat paaien... ...en de Joodse lobby wat doen... en ...dat is traditioneel politiek bedrijven... ...maar de mensen hebben eigenlijk ontzettende de schurft... ...aan de traditionele partijen. En uh, Gary Johnson werd ook bekritiseerd door... Uh, uh, weet je ook hier, uh, Thomas Woods die zei, ja, Kerry Johnson die had gezegd ja, we zijn uh, libertariërs, die zijn fiscally conservatief en socially liberal. Maar hij zei, je moet juist helemaal niet zeggen dat je wat hebt van die andere partijen waar mensen nou juist zo enorme hekel aan hebben. Mensen zijn dat helemaal zat, dus je moet daar, uh, je moet gewoon een eigen uniek geluid laten horen en niet zeggen, ja, we zijn een mengelmoesje van de republikeinen en democraten. Uh, uh, uh. Daar vervreemd je alleen maar mensen mee, zeker als er dan nog wel niet libertarische dingen tussen zitten. Ja, want de essentie, ja, gaat het om, maar wat, wat is libertarisme? Ja. Ja, individuele vrijheid en uh, economische vrijheid. Uh, ja, zo dus... is de boodschap ook tot mij gekomen. En had uh, ik zoiets van, ja, ja, dat wil ik ook. Ja, dus dan, ja maar, dan dan dat zeg een... je wat, hè? Ja? Het is natuurlijk zo, en dat, dat merk je eigenlijk. In de algehele uh, libertarische gemeenschap... Uh, zie je één keer in de zoveel tijd zie je weer een Amerikaanse naam uh, voorbij uh, schieten. Of het Rand Paul, of Ron Paul, of uh, Ion Rand, of weet ik veel... Um, dus, dus, dus je hebt die voorbeelden wel nodig en, en voorbeelden uh, dat krijg je met name doordat mensen ja, dat, dat die goed kunnen communiceren, dat die, uh, ja, dat die een interessant verhaal kunnen vertellen en dat mis ik wel een beetje heel erg bij Carrie uh, bij, uh, Johnson. Ja. Geen charismatisch verhuur nee. Nee, maar ook niet iemand met een verhaal. Het is inderdaad heel erg een compromis uh, van... Uh, nou ja, misschien voor deze Amerikaanse verkiezingen niet eens slecht. Hè? Je, je hebt... Uh, nou, twee hele uitgesproken figuren. En dan heb je een, een beetje iets tussenin. Maar ik vind, ik vind ja, je, je zou kunnen zeggen van nou ah, het is goed voor uh, ze hebben nu 10% van de stemmen, dat is goed. Maar zou jij omdat, uh, om, om, omdat uh, Johan, omdat bijvoorbeeld uh, Alexander Pechtot, omdat hij bijvoorbeeld 10% van de stemmen zou kunnen binnenhalen? Zou je die de voorzitter van de Libertarische Partij in Nederland willen maken... of de politiek leider voor verkiezingen? Nou, specifiek hem niet, maar uh... nee. <laughs> heel veel <van> anderen wel. <laughs> nee. hey, maar ook als je dan een... een, een je, neemt, uh, je gaat Wilders met... Uh, als running mate pechtolt en dan zeg je van, nou ja, het is allebei niet libertarisch, maar uh, ja, het gemiddelde wel zo. Ja. <laughs> Ik denk dat, dat je van geen van beide partijen uh, stemmen krijgt. Want ook in Amerika, de echte liberals die zullen niet daarop gaan stemmen alleen omdat uh, Gary Johnson voor positieve discriminatie is en die anderen gun control. Uh, en, en de conservatieven zullen er ook niet op gaan stemmen omdat hij achter de Patriot Act heeft gestaan. heeft... En, want dit is allemaal te, te weinig voor, zeg maar. De conservatieven die zullen dan toch op Trump gaan stemmen. En de liberals die zullen toch uh, Bern, Bernie gaan stemmen ofzo. of zo. Uh, of Clinton als ze nog niet in de gevangenis zitten tegen die tijd. Ja, waarschijnlijk zullen ze, als uh, Sanders het niet wordt, dan gaan ze aan de, aan de op... Uh was zeg Jill Steiner, want die, die piekt ook al um, redelijk. Van de Green Party. Ja, of die, uh, Pocahontas, weet ze ook weer, die, die, in, die nep Indiaan, zeg maar, die. Oh, die, oh ja. die, die heb ik even gemist. Ja, ja, die heeft zich toen als Indiaan uitgegeven, om allerlei, ja. <laughs> te krijgen. Te krijgen. Zo. Ja, voorbeeld, ja. uh, oh, op de universiteit of zo, wat was het, waar ze ging studeren, iets heel vaag. Ik, uh, ja, dat is aan mij voorbij gegaan, ik uh, leest, uh, Ze le geeft les ergens met, uh, als. Dus indiaan zeg maar. Ja, er zijn zo'n zo zo uh, ja, meme is erover van, uh, dit is uh, een indiaan en dan zie je haar staan, dat is nep indiaan. Maar dan zie je ook die zwarte, er is zo'n zo uh, nep zwarte zeg maar. Die was eigenlijk een blanke vrouw, die werd voorzitter die, uh, van de zwarte studentenvereniging of zo, voor Unie of zo. Uh, uh, dus, en dan had je die ene atleet die uh, in een vrouw veranderd is. <laughs> dus, uh, dit is een man, dit is een uh, zwarte, dit is een indiaan. Dus dat was allemaal gewoon nep, zeg maar. <laughs> dat was wel een mooie verzameling. Uh, daar ja. hebben wij een beetje uit. Uh, maar er was ook nog een ander incident uh, bij de partijconventie van de Libertarian Party. Je had, had natuurlijk ook James Weeks of zo. Of Weeds, ik, ik ben even zijn naam kwijt, maar er was een, uh, ook een, een, een beetje een kansloze kandidaat. Uh, en hij zag eruit als een, uh, ja, als een typisch libertari libertarian. Als je een karikatuur hebt van uh, wat is een libertarian, dan zie je een beetje een dikke man met een nekbaard die achter een pc zit. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Zo zag je er ook uit en die ging strippen. <laughs> op de partijconventie. Dus er was heel veel boegeroep uit, uit de zaal en eentje riep ook, idiot, moron, uh, ga weg op het podium. <laughs> Maar goed, uh, dat is toch een beetje wereldnieuws geworden. Maar wat, ik heb het ook al voorbij zien komen... en ik wou er eigenlijk niet uh, aandacht aan besteden. Maar wat was dat? Uh, nou, dan mocht ze een praatje doen. En in plaats van een praatje ging hij strippen. En wat was zijn punt dan? Was dat hetzelfde als jij in je clownspak? Zoiets, ja. Het is gewoon... Uh, ja, Volgens mij had McAfee ooit gezegd van... Uh, een, een libertariër die zal meer uh, bereik of meer exposure krijgen. Uh, voor zijn boodschap als hij naakt door de straat gaat rollen. Uh, dan wat de Libertarian Party tot nu toe in de afgelopen 40 jaar gedaan heeft. <laughs> en ik denk na nou, alleen van die uitspraak ging hij dus strippen. Ja, ja. Volgens mij is het een weddenschap. Uh, hij zei dat het altijd een weddenschap was. Uh, ja, ik vind het toch een. Ja, ik vind het niet zo'n uh, bijzondere stunt ofzo. Uh, nee, maar ja, hij had, ik, heb, ik heb toen gekeken op Google uh, en ik zag gewoon dat het echt. Het stond in India in de in Indian Times. Het stond in. Um zo'n nou, ja, beetje de hele wereld eigenlijk. Stond het wel op de, op, bij de grote kranten, bij de massamedia. Hij ja. zegt, elke aandacht is goede aandacht. Ook als er een dikke bebaarde figuur achter een computer gaat strippen. Ja, ik denk dat ik heb nog wel even gekeken. Ik zag wel een piekje in de, bij Google Trends naar libertari, libertarianism. Er zijn wel een aantal mensen die uh, daarna gezocht hebben. Waarschijnlijk misschien naar aanleiding ook van dat filmpje. Dat die denkt van Libertarian party. wat is dat? Als ja, maar dan kan je eerder kijken, wat zijn dat voor maloten? Ik, ja, maar dat de, het is de, iets de, wat wel de, vaak al gebeurt hoor, eerlijk gezegd. Uh, yeah. En dat is iets, dat heb ik al uh, heel lang proberen aan te geven ook op uh, onze uh, bijeenkomsten. Dat we dat, de landing is nogal hard. Als dus mensen uh, over de LP horen en ze gaan in Nederland naar de Libertarische Partij zoeken, of Libertarian Party. Dan is zeg maar uh, ja, waarmee we ons presenteren is heel hard. En dan, dan is, en dan is het bij heel veel mensen dat het snel als een idioten En dan hoeven we uh, niet eens naakt ons uit te kleden. En uh, ik, ik denk dat dat al heel snel bereikt is dat punt. Hè? Dus hij doet het over de top. Maar ik denk als hij gewoon zijn verhaal had, gehaald, had gehouden. Dan hadden mensen, minder mensen het opgezocht. En degene die het had opgezocht. Ja, als het gewoon door sneeuw mensen waren geweest. Als hij gewoon helemaal uh, in pak had gestaan. En had gewoon een libertaris schaal geteld. Dan ja, zou ik hebben gedacht. Het. Ook een idioot. Ja, Daar had niemand er ooit van gehoord natuurlijk. Nee dat precies. Is, dat is ja. wel zo. Maar ja. Uh, ja, nu, nu, uh, ja. Nu krijgt hij wel wat aandacht. Maar ja. Ja, ja. ja ik heb nog wel even Denk gekeken ik, bij Google. Ik zou het niet willen. Ik zou dat soort aandacht ook niet willen. Nou ja. ik heb nog even gekeken bij Google Trends. Als je kijkt naar de hoeveelheid aandacht. En dan moet je even bij Google Trends. Moet je dus naast de libertarian party. Want ja, we hebben een heel mooie piek en zo. En, en ze zijn inderdaad bij fox News geweest, bij MSNBC en nog een paar andere grote... Maar dat was ook centers. gebeurd als hij een mitrailleur had genomen en hij had de hele voorsterij doodgeschoten of zo. Dan was, dan, was <laughs> nee, dat... ook, dan was het ook trending geweest natuurlijk. Ja, dat klopt. Ha, maar ik heb even Mensen in naar de... India ook opgezocht, in Japan ja, en... Uh... Mag ik het even, uit, uh, verhaal even <laughs> afmaken? Um, ik heb toen gekeken naar de, de, de impact. Dus ik heb dus na bij Google Trends heb ik dus Libertarian Party ingevuld. Het dus schijnt piekte al heel erg toen Gary Johnson de nominatie werd... En dan voel je daarnaast even Trump en Hillary Clinton in. En dan zie je inderdaad dat wij echt een, een fractie zijn... van de aandacht wat de mensen wereldwijd hebben op Google... Uh, er vallen nog, nog steeds in een niet bij Hillary Clinton en Donald ja, Trump. Ja, maar dat is ook vanzelfsprekend. Ja, maar toen heb ik daarnaast nog andere oh, zoektermen geplaatst, zoals Kim Kardashian. Ja. ja, en dat was nog tien keer hoger dan Donald Trump en ja. uh, Hillary Clinton bij elkaar. Ja. En dan, dan, dan, toen heb ik uh, porno ingevuld. <laughs> en ja, toen werd alles heel erg duidelijk. <laughs> toen, werd toen ben je een poosje afgeleid geweest. <laughs> nee, nee, nee, alleen ik wat, wat de zoektermen porno uh, opleverde En ja. dat was dan was zelfs Kim Kardashian, Hillary Clinton en Donald Trump... En Gary Johnson bij elkaar, dat was nog, bereikt nog niet eens de hoeveelheid wat porno bereikt. Ja. Dus ja, daar zijn mensen mee bezig. Ja. <laughs> Als ze op internet zitten, dus uh, ja. wat, wat raar. Ja, en het is dus een hele kleine, echt 1% daarvan is libertarianisme. en 99% ja. is porno, weet je wel. Ah, dat weten we eigenlijk toch ook wel. Ja, ja. Misschien moeten we gewoon meer porno in uh, de lijst hebben. Hebben we dat niet? Dat is een kortkoming. Ja, we moeten vragen of porno... Uh, echt tot en porno worden. Nee, nee, nee, nee. doen we Ron Jeremy als uh, lijsttrekker of zo. Nee. Epa. En ook een dikke man, ah. gezichtsbeharing. Ja, ja. Ik wil, het, ik, wil het niet, ik wil het niet overdenken. Nee, nee, nee. nee trouwens Elizabeth Warren, die Pocahontas. Mm. Ik weet niet of die okay. naam weer wat zegt. Nee, nee, nee. Dat nee, is best wel een redelijk alternatief voor Hillary Clinton, want ik denk dat ze inderdaad wel voor een vrouw gaan, zeg maar, ze hebben namelijk zijn zwarte gehad en er is niks veranderd. Het lijkt me erger geworden. En dan denken ze: de volgende is natuurlijk een vrouw. En dan is het misschien een zwarte vrouw. Of een zwarte uh, transseksuele vrouw of zo. Het wordt ook al voorbereid. Dus uh, ja, ik denk dat als Hillary in de gevangenis uh, belandt. dat ze nog even snel alle geld overmaakt naar Elizabeth Warren. en een endorsement geeft. en dan zou die het best wel eens kunnen worden. Oké. Okay. Maar ah, het is, ja. Uh, yeah. Bij de verkiezingen is het vaak zo dat degene die het meeste geld heeft. Uh, die krijgt het. En dat is, uh, dat is in Amerika volgens mij al lang uh, zo. Nee, dat ja. is niet altijd gebeurd. Hè? Je hebt die, uh, die ene zakenman uh, gehad, die had een heleboel geld ingegooid. En... Ja, maar niet, niet meer Trump dan heeft andere... ook weinig van zijn eigen geld ingegooid. Ja, nou, heeft... over geld gesproken, we hebben nog de Kochbrothers. Ja, er wordt gefluisterd, redelijk hardop gefluisterd, dat de Kochbrothers uh, overstag gaan... en uh, alsnog uh, na 35 jaar uh, toch weer hun steun gaan geven aan de Libertarian Party... Uh. Oh, ik hoorde ook de Democraten toch? Ze hadden gezegd van, uh, dat ze de Democraten wil willen steunen en die wilden de Kochbal er niet bij hebben. Oké, okay, ja, dus dan daarom naar de Libertarian Party gaan, waar yes, niks ja. meer over en enkel alternatief voor. Dat ja, goed, het werd bij NSNBC, uh, eh, hardop over gefluisterd en een suggestief antwoord gegeven waar, ja, uiteindelijk was het nog niet duidelijk, maar, ja, het is, dus, uh, we zullen zien, uh, Ross Perot was het, geloof ik. Die ja, Ross Perot. man die heel veel geld had en die... die tot... had wel heel veel geld ingestoken, maar dat is niks, eh, uh, verhouding tot die campagnes, zoals wat, uh, Obama zelf stopt niet zoveel geld in, maar de hoeveelheid geld die hij via andere, mee, uh, kanalen kan aanwenden. Dus ja, maar dat is nu, ja. uh, maar met... toen was hij wel een spender. Hij was een big spender en toch niet gewonnen. Dat is, ja, het is niet altijd zo mm -hmm. Nee, goed, ja, nou ja. Eh, hebben we nog het incident met het pistool. Ja, yeah, somebody brought a gun into the debate. Toen Gary Johnson het werd, toen uh, ja, wilde Austin Peterson hem uh, toch, ja, endorsen uiteindelijk. En dat deed hij op een stijlvolle manier door uh, een, een replica pistool van uh, George Washington aan hem te overhandigen. En dat is toen, uh, ja, in de prullenbak uh, beland. Uh, er spraken van enige frustratie bij, uh, bij uh, Gary Johnson. Dus ja, ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen. Nou, het drede is natuurlijk wel slecht, hè. Ik bedoel... Uh... Straks in debatten wordt hij ook aangevallen. Als je weet dat zo'n mannetje snel op zijn teentjes is getrapt, uh. uh, zie ik weer gelijkenissen met, uh, met Alexander Pechtel. <laughs> <laughs> kom veel te sprake vanavond. <laughs> Alexander Pechtel is trending volgens Google bij Vrijheid Radio. <laughs> <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja. Ja, nou goed, daar hebben we verder nog iets over te zeggen. Ja, gewoon een incidentje. Uh, volgens mij hebben er niet veel mensen daar aandacht aan besteed. Nou, ik heb even gekeken, uh, het wordt vooral bij, ik zeg, bij Fox News. CNN besteedt er ook aandacht aan het incident, de Washington Post en natuurlijk Recent Magazine. Ja, goed. Ja. Voor de rest uh, is toch wel ja. een storm in een glas water, denk ik, hoor. Dus, nou ja. Goed, wat is onze eindconclusie? Uh, gaat de Libertarian Party het worden? Of, uh? Nou, nee, natuurlijk niet. Het is geen vergunst. Oké. Nou dit is... Um, kijk, wat er wel gaat gebeuren is dat gewoon veel meer dan voorheen... wat er in Amerika gebeurt, misschien na uitschaling naar ons kan hebben. Ja, want laten we wel wezen, toen Obama de vorige keer nog voor zijn tweede termijn moest gaan... toen heeft, denk ik, geen één Nederlander Libertarian opgezocht uh -huh. En nu, um, ja, ik weet dat niet zeker, maar ik, ik heb het gevoel dat, het, um, dat er nu zeg maar meer mensen buiten ons uh, in de bezig zijn met dat er een libertarische kandidaat in Amerika is. Uh -huh. nee. uh -huh. Ja, NSC heeft er ook uh, een aandacht, ja, aandacht aan besteed. bijvoorbeeld. Ja, en ik denk dat uh, vorige keer gewoon veel minder van dat soort aandacht. Uh -huh. ja, en dat kan best wel goed uitpakken voor ons, denk ik. Uh -huh. ja, want uh, ja, ik denk dat er nog genoeg mensen nog helemaal niet weten dat de uh, Libertarische Partij bestaat. Ja, uh geloof -huh. Maar je vraagt van ja, maken zij um, maken zij een kans. En dat is. Uh, wij, wij hebben een heel verkleurd beeld. Hè? Wij worden helemaal larisch, uh, enthousiast uh, als we zien dat uh, iemand 10% of uh, 60% in de peiling staat. En dat is natuurlijk ook geweldig. Maar als je, wat je zelf al zei, hè, dat jij geen bepaalde trefwoorden zoekt en zo. En als je gewoon gaat kijken van uh, Amerikaanse verkiezingen of zo, of als je heel algemeen naar gaat kijken, vanuit Amerika of vanuit Europa, dan komt het eigenlijk helemaal niet aan bod dat er een libertarische kandidaat is. Ja, wij, wij zijn er gevoelig voor. En wij hebben er hem ook voor. En we weten zelfs nog. Hè, wat het betekent en waar we op moeten letten, maar doorsnee genomen is het nog, is het, is het gewoon niet op hetzelfde niveau. Uh. Yeah. En je krijgt altijd op een gegeven moment, dan wordt het zo'n soort nek aan nek race. En dan wordt het er gewoon uitgedrukt aan het eind. Hè? Want dan denk je mensen van, ja, het is nou, het is uh, Trump of uh, Hillary. En uh, ja, het bij allebei hebben ze 45% van de stemmen. Ja. En dan, uh, ja, de libertariërs hebben er dan uh, 10. Maar dan zeggen de libertariërs, ja, maar dan maar uh, aan de linkerkant. Uh, dan maar liever uh, Hillary, want dan kan ik het verschil maken, zeg maar. En uh, aan de andere ja. kant, ja, dan maar liever Trump, want dan kan ik het verschil maken. En dan, ja, precies. Dan wordt het er toch altijd uitgedrukt. Hè? Dan krijgen ze allebei. Dat zou mooi zijn. <laughs> in Nederland immers ook met de PvdA en VVD. Dan krijgen ze allebei. Het zou mooi zijn als, als gewoon van Hillary eh, of Trump. Eén wordt de president mm -hmm. en de ander wordt gewoon de, de vicepresident. <laughs> ja. ja. Krijgen ze ja. gewoon allebei. Volgens mij zou het ook prima kunnen. Die mensen hebben ja, ja. vaak nog bij elkaar aan tafel ja. En Het beleid dat, maakt toch niet veel uit. Dus ik, denk in ik, denk in dat, verder. ik denk dat Trump het gewoon zou kunnen doen. <laughs> <laughs> gewoon echt, want hij noemt dan nu steeds cook at Hillary, toch? Ja. Het is zijn hashtag, cook at Maar, ik denk dat het probleem van daarvan is, als ze dat zouden doen, dat je, dat je nooit meer een ander hebt om de schuld te geven. Je kan niet zeggen, ja, het kwam door Barry Johnson dat het een zootje is geworden. Als de economie in elkaar flikkert, dan moet je altijd kunnen zeggen, oh ja, kijk, eh, net zoals Obama nu zegt, ja, de republikeinen die houden mij tegen mijn eh, ja, ideeën ja. door te voeren. En andersom is dat natuurlijk ook zo. Dus ja. je kan altijd een, een andere grote partij kan je de schuld geven. Als je, als je alles bij elkaar doet, ja. dan heb je geen excuus meer. Dan, eh, nee. Ja, dan is het gewoon helemaal je eigen schuld. Ja, klopt. Ja. Ja. Ja, maar goed, uh, we zijn even hier aan het einde van het uh, nieuws gekomen, Zullen we het niet erg vinden. Uh, dan gaan we nu naar uh, de korom van Heng toe. En het gaat over... Uh, ja, in in uh, Amerika heb je natuurlijk als een agent iemand uh, neerschiet... Zegt hij, I thought he, I thought he had a gun. Hij uh, was fearing for my life. Ja, en in Nederland is het dan van... Nee, hij wilde zelfmoord plegen. <laughs> ja, <laughs> ja nou, dat is hartstikke erg hoor. Maar, en ik ben een dienstverlener, dus ja, dat doet ja, ook uh, wel. Precies, en, uh, daar gaat uh, ...een over houden. Dus dat gaan we nu naar luisteren... ...en daarna uh, kunnen we ons allemaal weer even opvrolijken... ...aan Frank Karsten... ...want hij gaat hebben over optimistisch libertarisme. Ja, de eerste column van Henk. Hallo, ik ben Henk... ...en ik wil het graag met jullie hebben over de ziel. En dat doe ik naar aanleiding... Uh, nou, ...ten eerste van wat we de vorige keer over hadden... ...de tijd... Ik denk dat de tijd niks zou betekenen zonder onze eigen ervaringen en herinneringen. Dus ja, dan moet je het eigenlijk ook al gelijk over de ziel hebben, zeker bij libertariërs. Ik denk dat de ziel ook heel interessant is voor libertariërs, omdat ja, in de meeste filosofieën is de ziel ondeelbaar. Dus dan gaat het echt over het individu. Zelfs de kern van het individu. Het binnenste. Het wezen. Um, en ja... Dat we ook niet zeg maar, zomaar zinloos... Een, een einde maken aan... het uh, levende wezen... waarin de ziel kan schuilen. Hè. Dus uh, ja, we gunnen mensen dus... Uh, zoveel mogelijk ervaring... en, en, en herinnering. Dus... Um, ja, dus... Ja, we vinden dat ieder individu... Uh, ja, toch die ziel kan verrijken. Um, ja. Dus, en dan... Uh, nou, dan kop ik dat natuurlijk altijd aan nieuwsdingen. Uh, en dan is het eerste dus... Het schietpartij op die neger. En dan, is dan Mitchell. Uh, ja, die ken ik verder niet. Dus uh, ja. Ik zal even kijken of... Uh, zijn drama... Ik, uh, ja, of dat een beetje voor mij wat tot leven kan uh, wekken om erover te praten of dat na tien minuten zou blijken dat het mij echt geen fuck kan schelen. Uh, en de tweede is ja, iets wat me toch wel wat uh, meer kan schelen, het overlijden van uh, Mohammed Ali. Uh, ja goed, die man is 74 geworden natuurlijk, uh, is ook wel een mooi contrast ten opzichte van die Mitchell, uh, ik hoop dat ik daar nog straks uh, de tijd uh, voor heb. Uh, ja, Maar gewoon een prachtige man Prachtige man uh, Zeker ook een uh, aantal libertarische dingen gedaan En uh, gezegd en, uh, Inspirerend uh, Inspirerender dan die Mitchell In ieder geval Want ja, ja Ik geloof er nog in dat iedereen tegen een politiekogel Aan kan uh, lopen Al geloven Negers nu Dat uh, dankzij Mitchell Vooral ook ja, negers tegen nee, kogels aanlopen. Uh, ik denk niet dat dat uh, altijd het geval hoeft te zijn. Um, ja, laten we eens in het uh, handboek uh, kijken van uh, politie, geweldinstructie. Um, oh, ja, nee, er staat er dus in. Uh, nou, zie je, een neger gelijk schieten. Ja, nee, dat. Uh, Oké, okay. nou ja, daar zak ik even naast. Uh, goed. Uh, ik laat me er niet op kennen. Het, het, het raakt ook verder niet het punt wat ik kwijt uh, wou. Over. Uh, wat de punt wat ik wou maken op dit punt. Uh, goed. De situatie is: een neger loopt uh, door uh, het park. En uh, wordt geschoten door. Uh, beschoten door een agent. Zou dus je ja, zeggen: niks nieuws onder de zon. En toch pakken mensen dit op. Um, ja want uh, dit is nu dit is allemaal onrecht en weet ik voor wat en dan nou, er komt er dan ook gelijk um, een tegenbericht van um, ja, dat er uh, dat uh, Mitchell zelf zou hebben gebeld en hierop uh, zou hebben uh, ja, gezinspeeld, zeg maar ja, dus uh, daarmee de politieagent van alle blaam bla zuiverend ja Wat moeten ze, uh, politie, anders? Ja. Een uh, neger. En, en, en er heeft iemand gebeld. En je hebt een vuurwapen. Ja. En er is een tasje geroofd. En je hebt die neger voor je. Ja, het is split second. En, en voor je het weet. Ja, zet zo'n neger het op een lopen. Ja dan, ja, dan heb je je werk gewoon niet goed gedaan. Dus, um, ik denk wel. Dat als uh, zowel uh, Mitchell als uh, de agent meer uh, oog hadden gehad voor uh, het zielenleven. dat het uh, minder gezeik zou hebben opgeleverd. Ik weet niet hoeveel gezeik uh, Mitchell nu heeft, maar ja, weet je, er zijn natuurlijk mensen die zijn natuurlijk bang dat er uh, onrecht uh, is uh, ja, ...dat er onrecht tegen hem is gebeurd. Ik kan er ook wel redelijk in meegaan. Want hoe je het ook wet verkeerd, ...het is geen noodweer als er geen wapen is. Ja. Het, en het blijft splitsekkend werk... ...maar geen wapen is geen zelfverdediging. Dus, maar verder kun je natuurlijk ook niet... Ja, kan ik natuurlijk vanaf achter mijn computertje ook niet bepalen wat er nou precies heeft uh, vastgespeeld. Ja, en ja, dan gaat uh, de politie natuurlijk ook net doen alsof, uh, alsof de privacy beschermd moet worden. Bla, bla, bla, bla, bla. Terwijl uh, ja de statement nu yeah, van uh, hij had zelf gebeld en er was een tasje geroofd. Ja, dat klinkt toch ook al een beetje als... Uh, um, ja, een laffe poging om je naam te cijferen maar goed zijn we er iets mee opgestoken? nee, nee, nee nee. maar ik denk dat als je dus als agent uh, ja, toch een secondetje langer wacht uh, dat je dan in een meer een soort zielenlevenachtige ervaring komt je maakt je werk net wat spannender negens doodschieten dat kan iedereen wel He, dat is vaker gedaan. Maar wachten met het schieten, dat kunnen we uitstellen. Doel, daarmee herken je pas de grote eh, persoonlijkheden. En, ja, goed, en, nou zijn agenten natuurlijk niet altijd grote persoonlijkheden. worden ze dus ook niet op getraind. He, je wordt eerder wordt je persoonlijkheid uh, uitgeschakeld. He, dus waardoor je ook veel minder die split second, uh, split second uh, decision kan doen. Waardoor. Ja, eigenlijk zou kunnen zeggen van ja, dan klopt het systeem niet. En dat vinden mensen dan weer moeilijk. Dus ja, dan is het gewoon jammer voor de negen. Het is meestal een gangbare zaak, zeg maar. Gewoon de stille afweging die uh, professionals rondom dit uh, gebied, onderzoekers, wetenschappers, weet ik het wel, iedereen die een mening heeft, ja, die, die gooit het daar dan op, zeg maar. Ja, want. Daarna moeten we gewoon weer verder met andere dingen. Neuspulken, neuken. Alles, zeg maar. Uh, um, gewoon die negen vergeten. Loslaten. Dan maakt het uit. Er zijn nog veel meer negers. Dus. Uh, ja, dus. Uh, nou ja, ik had al verteld, hè. Geen noodweer. Uh, ja, Mohammed Ali dan maar. Uh, ja, in tegenstelling tot uh, Mitchell. Toch wel een inspirerende persoon. Uh, uh, ja. Um, en wat deed Mohammed Ali? Mohammed Ali was een succesvol bokser. Heel veel geld. Bekeerde zich tot de islam. Nou, daarmee werd, werd, werd gepestigd de orde Ik al, dacht al een beetje van... Nou, nah, nah, kut. Ze ging ook niet naar Vietnam. En... Uh, ja, de Vietnamoorlog moest nog een beetje ja, ontplooien, zeg maar. En, um, ja, dus dat moest ook echt... Um, ja, systeem versus burger, die al heel veel belasting had betaald. Zo moest het ook worden uh, ja, bevochten. En Mohammed Ali ging dat gevecht aan. Hij gaf niet op. En hij had vijf jaar voor hiervoor kunnen zitten. Dat is hem nog niet gebeurd, maar hij was wel zijn titel kwijt. In heel veel bokstijd ook, maar eigenlijk had de situatie hem ook groter gemaakt. Ja, hij heeft dit ook in zijn eigen voordeel weten te zetten. Dan ja, dat, dat, dat is niet een ja, dat is, dat, is het, dat is het hebben van ruimte in je geest en in je ziel. En ja, daar hoef je alleen maar voor te kiezen, en dat, dat is soms de meest, meest, meest ja, ingewikkelde. Kijk, wat, ja, dat vinden mensen gewoon een moeilijkst om te zien. Dat je gewoon elk moment ervoor kan kiezen om ja, groots te zijn. Ja, en groter dan meelopen in demonstraties of jezelf uh, voorzitter noemen van een libertarische partij zonder, uh, zonder uh, ledenvergadering uh, stemmen. Stemmen op een ledenvergadering. Ja, het is uh, heel veel loslaten dus de volgende week zijn we toch al uh, dit uh, alles al uh, vergeten en uh, ja. ja zijn we dan ja het, heeft dit dan wel nut gehad heeft mijn, heeft mijn wat, wat, wat jullie naar luisteren wat ik me zit op te nemen is dat wel nut gehad Of moeten we, moeten we echt gaan wachten op archeologen nee, dat ze denken van yo, weet je wel we duiken op uh, het internetarchief en we horen geluiden. Het is, het is een taal. En we, ja, we kennen het ook. Maar die woorden achter elkaar, dat is toch echt zo apart. Uniek. En, ja, en dat dan zeg maar uh, die archeologen, 2000 jaar hierna, hun hele tijdsbeeld koppelen aan deze opname. Uh, ja, dus ik hoop dat ik een beetje goed heb gedaan um, ja maar ik had ook verteld dat de ziel de kern was van uh, dingen um, in de richting in het doel, in het Duits um, ja dat heeft allemaal weer met negers te maken dus vandaag ging het gewoon over negers en uh, ja, of ze wel of niet uh, moesten schieten, of dat je er wel of niet op uh, moest uh, schieten uh, ja, waar zal het zondag over gaan? Uh, ja, weet je wat? Ik uh, geef het weer terug aan uh, Johan en uh, zijn uh, blanke mede-radiomakers. Zet hem op, Johan. Ja, dat was dan uh, Henk. Ik hoop dat u van genoten heeft. En dan gaan we nu naar uh, Frank Karsten. Ja, bij ons achterhoofd is uh, Frank Karsten. Hoe gaat het mee, Frank? Gaat goed, ja. ja. Ik ben uh, ja. optimistische stemming. Ik dus, okay. ben uh, bezig met allerlei nieuwe initiatieven. Oké, okay. voorals? Uh... Nou, uh, freeprivatecities.com is een, een nieuw initiatief om de eerste private stad ter wereld op te richten. Oké. Okay. Uh, en daar ben ik nu bij betrokken. Oh, mooi. En uh, de website is bijna klaar. En, uh, Heb je ook dus... al een plekje waar je naartoe wil? Nou ja, dat kan zo'n beetje overal zijn, hè? want uh, ja, Antarctica is redelijk uitgesloten. En Noordpool ook, alhoewel. Noordpool is natuurlijk technisch gezien geen land. Maar, um, maar ja, je moet bedenken dat uh, iets als Las Vegas... Ja, eigenlijk in een zeer onwaarschijnlijk gebied zit. Weet je wel, voor yeah. succes. Het is uh, reet heet, heat, er is geen water, er is geen rivier... er is geen zee, uh, of het grens niet aan zee... en toch is het succesvol. En yeah. eigenlijk geldt hetzelfde voor Dubai... alhoewel zij dan natuurlijk wel zee hebben... maar het zit eigenlijk in the middle of nowhere ook. Uh, en ja, dus... Um, als je hele lage belastingen hebt en hele lage regeldruk, dan kan elk gebied succesvol zijn, zou je denken. Mm -hmm. ja, kijk, je hoeft ook niet eens grondstoffen te hebben, je hoeft, het hoeft ook niet groot te zijn, het mag uh, een paar vierkante kilometer zijn. Uh, Monaco bijvoorbeeld is heel succesvol. Uh, ja, heeft ook geweldig klimaatgevallig, dus alle rijken der wereld willen daarheen. Ja. Maar het is maar, uh, het is minder dan twee vierkante kilometer. Het is echt uh, zo'n beetje de kleinste mini-staat der wereld op uh, Vaticaanstad, Vaticaanstad na. Oké, okay, ja. Dus, uh, ja, en dat kan overal zijn. In principe, ik verwacht niet dat het snel in Europa zal plaatsvinden, omdat de Europese heersers die, die houden niet zo van concurrentie. Dus uh, maar, we, we zullen kijken waar het... Uh, Oké, okay, ja, laat me waar weten, nog. ik wel... Uh... <laughs> ja. Nee, goed maar we hebben je uitgenodigd voor een hele andere reden. En dat gaat, uh, ja, we gaan het hebben over uh, libertarisch optimisme. Ja. Yeah. Waarom is dat nodig? Wij libertariërs zijn toch hartstikke optimistisch? Nou, volgens mij niet zo, toch? <laughs> uh, ja, zelf, ik, als ik kijk naar mijn eigen geschiedenis, dan, toen ik libertariër werd, toen was ik eigenlijk heel boos ook wel. Ik had het idee dat, ik, dat de ideeën over vrijheid mij altijd onthouden waren. En dat klopt ook wel, denk ik. Maar vervolgens was ik ook wel pessimistisch over onze kansen. Uh, dat was uh, toen ik met meer vrijheid begon, stichting meer vrijheid, uh, was dat in 2001. En toen dacht ik, ja, uh, toen waren er eigenlijk nog maar weinig libertariërs in Nederland. Het, lag, het libertarisme lag echt op apengaap of uh, aan de, aan de in, op de intensive care, aan de aan de noodvoorziening. Mm -hmm. En sindsdien is er veel gebeurd. Maar ik was wel pessimistisch. Ik, en ik geloof ook wel dat er reden voor zijn voor zijn ook wel negatieve ontwikkelingen. Maar ik ben inmiddels toch een optimist geworden, wat betreft vrijheid. Hoe was Leuk. dat bij jou, Thomas? Ja, hetzelfde eigenlijk, denk ik. Inderdaad loop je de hele tijd te wijzen naar een grote boze overheid. Moet je eens kijken hoe slecht die, hoe slecht die overheid is, weet je wel. Ja. Ja, en dan loop je dan te roepen naar een hele kunnen mensen die nog steeds in die overheid geloven, weet je wel. En ja, ja. dan voel je een beetje een roepende in de woestijn, hè? Ja, en, en volgens mij heeft het ook weinig zin om mensen te proberen te overtuigen of zo. Ja, ik, ja. Uh, ik heb wel wat discussies met mensen, maar... Het zie ik meer als zo van, oké, okay, ik wil weten wat, wat, hoe hun gedachten zijn. En hoe ik mijn argumenten kan bijstellen of, of kan verbeteren, weet je wel. En ja, ja, ja. Hoe ik mijn discussietechniek ook kan verbeteren. Maar ik, ik verwacht helemaal niets van de discussie of van het resultaat zelf. Ik verwacht niet dat hmm. ze uh, hun veran uh, de, de, de, de ideeën veranderen. En als ze wel hun ideeën veranderen, zal er ook niks veranderen in Nederland daar niet van. Ja, ja. Daarvoor zijn de krachten momenteel te groot. Maar dat is niet ja. erg, ik geniet van de discussie. Ja, en daarnaast is het ook nog zo. Eigenlijk zeg je van, join me in my negativity, weet je wel. Kom, ja. kom, kom, kom met mijn boosheid, ik ben zo boos over iets. Willen jullie meedoen met mij? Boos, ja. ja, dat is natuurlijk eigenlijk, want in feite zeg je eigenlijk van, ik, ik stel een uh, nieuwe samenlevingsvorm voor, of een nieuwe manier van met elkaar omgaan en um, ja, ik ben nu erg negatief dus eigenlijk ongemerkt zullen mensen gaan denken van oké, okay, jij bent een beetje een eikel dus ja, ja, ja, uh, kijk, ja. eigenlijk jouw samenleving wordt een verzameling van sombere negatieve eikels zo. daar wil ik helemaal ja, ja, ja. niet bij horen nee, dus dat is niet verstandig uh, maar ja, we hebben toch grote vooruitgang geboekt volgens mij als libertariërs het is, uh, ja, ja. Het is nog maar iets van 50 jaar oud het is eigenlijk de, de basis is natuurlijk veel eerder gelegd maar als je kijkt, ja, ik geloof dat Murray Rothbard toch al wordt gezien als een van de vaders van het libertarisme. Mm -hmm. die, die, die er heel veel over heeft geschreven. En dat was de periode dat volgens Walter Block en andere uh, libertariëren en schrijver die ik echt bewonder. Uh, hij zei ja, in 1969 had Murray Rothbard een bijeenkomst bij hem thuis. En daar zaten alle libertariërs van heel Amerika in. <laughs> Oké. Okay, yeah. En, ja, en dat, die, die tijden zijn reeds lang voorbij. En uh, in zijn artikel daarover schreef Walter Block ook van... Dat waren tijden in de jaren 60, dat of begin jaren zeventig, als je zei tegen iemand van ik ga uh, dit weekend ga naar Phoenix, Arizona. Dat een ander dan zei, oh ja, ik ken daar een libertariër en die zou je moeten bezoeken en zo. En kijk, dat doe je ook niet meer omdat er zoveel libertariërs in de wereld zijn. Yeah, yeah. En, uh, dus we vergeten soms uit, uh, van welke bescheiden uh, beginnen, uh, begin wij komen, denk ik. Yeah, yeah, yeah. En inmiddels zijn er ja, tientallen miljoenen, honderden miljoenen, ik weet niet hoeveel maar uh, meer dan ooit in ieder geval ja je hebt nu ook uh, inderdaad de Libertarian Party die groeit enorm en, is dat uh... zo? Ja, oh, dat was je nog niet van op de hoogte. <laughs> ja, nee, dus we hebben het in deze over toevallig ook over, over dat, in uh, uh, 2012, we lag bij de Libertarian Conventie, lagen nog 23 uh, nieuwslezers, voornamelijk van obscure blogs, uh, die lagen daar uh, de boel te verslaan. En nu zijn er al 250, van onder Fox News, um, ja. en MSNBC en noem maar op, de grote mainstream media. Dus, uh, ja, ja. ja, dat ja. is wel uh, mooi, want het internet is natuurlijk onze geweldige bondgenoot. Hè? Ja, uh. want uh, ik, ik had wel de libertarische sympathieën en zo maar ik had toch wel een aantal vragen in de jaren negentig zo van, uh, ja, mm -hmm. hoe zit het dan met de armen zoals uh, veel mensen uh, die vragen dan stellen als ze als mee in contact komen mm -hmm. met onze ideeën en um, ja, is het niet zo dat in de negentiende eeuw heel veel mensen werden uitgebuit en weet ik veel wat uh, maar ja, ik kon ze moeilijk bediscussiëren met mensen die wel vonden dat, uh, die, met libertariërs want er, ja, ik kende zo weinig libertariërs in mijn eigen omgeving en door het internet ja, toen het internet eenmaal er kwam en ik andere libertariërs kon bevragen. Toen was het snel gedaan. Toen was ja. ik snel om. Dus dat is wel een enorme bondgenoot voor ons. Ja, ja zeker. Maar uh, nu ben je in ieder geval uh, optimistisch. Ja, ik denk dat, het, uh, dat we vergeten onze zegeningen te tellen. Volgens mij is het zo dat elke ideologie, of het nou conservatieven zijn, socialisten, groenen libertariërs, ze hebben allemaal het idee dat het vijf voor twaalf is. Dat ...zij aan de verliezende kant staan... ...dat het alleen maar slechter wordt... ...en ja, uh, dat kan theoretisch... ...met een aantal, maar niet met alle denk ik... ...maar als we kijken wereldwijd... ...dan moeten we niet vergeten dat in de afgelopen dertig jaar... ...heel erg veel positiefs gebeurd is... ...China is liberaler geworden... Heel veel mensen hebben hun leven daar kunnen verbeteren. Hebben meer welvaart. Uh, ze leefden voorheen als beesten tussen de beesten. Hetzelfde geldt voor India. India is nog steeds een beetje een socialistische staat. Maar aanzienlijk liberaler dan uh, vroeger. Um, en de armoede is daar ook enorm afgenomen. Uh, door economische liberalisering. Weliswaar bescheiden. Uh, en hetzelfde geldt natuurlijk voor de Sovjet-Unie die uit elkaar gevallen is. Ja. En ja, ze hebben daar een flat tax. Iets wat wij ook geweldig, uh, ons geweldig goed zou doen. Ja. Maar dat is ook eigenlijk best wel revolutionair. Ze hebben lagere belasting dan wij. Ze uh, hebben grote groei. Uh, dus ja, dat zijn toch een, uh, hè, een paar miljard mensen bij elkaar. Ja. En dat is eigenlijk in de afgelopen 25 jaar pas gebeurd. Ja. Uh, als we kijken naar Nederland, dan is in technische zin volgens mij de vrijheid afgenomen. Want de belastingen zijn steeds hoger. De afgelopen 100 jaar zijn de belastingen is de belastingdruk gestegen van 12% van het BNP tot iets van 50%. En... Zoals we alle al merken, uh, blijven die belastingen stijgen. Uh, dat is natuurlijk heel slecht voor vrijheid. En de andere ding is dat de hoeveelheid wetgeving, ik weet in ieder geval in Amerika, iets van 200 voudig is in de afgelopen 100 jaar. Dat in Nederland zal dat niet minder zijn, uh, of in de Europese Unie. Dat is, helemaal, dat is heel slecht. Ze dus proberen elk detail van ons leven proberen ze te reguleren, en uh, te beperken, te sturen en te controleren. En dat is uh, ja, dat is de, zeker een aanslag op onze individuele vrijheid. Ja. Maar dat is toch niet het hele verhaal, denk ik. Want uh, er zijn ook wel goede dingen gebeurd. Maar ten eerste hebben nu vrouwen meer rechten, uh, hoewel, inmiddels zijn we geloof ik in de situatie dat uh, ze misschien meer privileges hebben. Uh, maar ja. Um, hoe heet het? Omdat er natuurlijk uh, positieve discriminatie is vanuit de overheid en vanuit de overheidsinstanties. Mm -hmm. um, dus dat vind ik dan weer niet goed. Maar uh, het feit dat homoseksuelen uh, gewoon rechten hebben of vrijelijk uh, homoseksueel kunnen zijn is wel goed. We hebben liberalisering van het vliegverkeer gezien, waardoor vliegen veel goedkoper werd van telecommunicatie. Dat was ook allemaal heel goed. Um, dus er zijn, het is niet alleen maar uh, één richting op. Het is een beetje, een, zoals de Engelsen zeggen, ik weet niet wat de Nederlandse term is, maar een mixed bag. Dus... Mm -hmm. Nou, en anderzijds hebben we door technologie natuurlijk ook veel meer mogelijkheden. Want waarom willen wij vrijheid? Wij willen niet vrijheid op zich. Wij willen vrijheid omdat het ons mogelijkheden biedt. Hè? Dus ja. willen, maar technologie is eigenlijk een andere vorm van vrijheid in veel opzichten. Want uh, in, in 1500 had je, was, waren we in Nederland veel vrijer. Uh, omdat er veel minder wetten waren wat betreft vliegen in de lucht bijvoorbeeld. Ja. Ja, uh, dus in, in, in puur technische zin was je vrijer. In politieke zin, zo betreft. Uh, maar ja, ik heb liever toch nu met al die beperkingen op vliegen dan, dan toen. Want de technologie heeft het mogelijk gemaakt dat we kunnen vliegen. Ja. En zo geldt het voor zoveel dingen. Ja. En technologie geeft ons is eigenlijk een, is een democratiserend fenomeen, denk ik. Het, het legt veel macht bij uh, het individu. Ja. Uh, nu heeft ook een, een Afrikaan met een smartphone, een internetconnectie, heeft eigenlijk meer toegang tot uh, informatie dan de President van de Verenigde Staten 30 jaar geleden. Ja. En dat is bijzonder, dat is mooi. En dat, dat, daar heeft technologie voor gezorgd. Klopt, ja. Ja, dus inderdaad een reden om blij te zijn. Ja, en zo zijn er ook andere dingen. Haar, uh, ik weet niet of je de Lief filosoof Michael Humer kent. Uh, nee, ja. Hij had een mooie presentatie die uh, Progress of Liberalism, en dat bedoelt die liberalism als. Uh, en dan zei ik van ja, kijk, vroeger hadden we veel martelingen. Vond het normaal dat mensen gemarteld werden bij een proces of bij een ondervraging door de staat of de politie. We hadden slavernij, we hadden openbare executies, vrouwenrechten waren beperkt. Dus er is wel degelijk heel veel vooruitgang geboekt. Dus ja, ik ben toch wel. En ik ben ook optimistisch over de toekomst zelf. Want. Um, ja, ik geloof dat de geschiedenis aantoont dat uh, goede ideeën uiteindelijk winnen. Uiteindelijk wint de waarheid. En niet omdat de waarheid zo'n goede PR-campagne krijgt. Hè, want, maar gewoon omdat het, ja, uh, Galileo met zijn ideeën over... Uh, dat de aarde om de zon draaide. Dat zijn ideeën waren uh, erg impopulair. Maar het is niet dat hij dacht: van nou, als we nou een goede PR-campagne er tegenaan zetten, dan wordt het misschien wat, en anders niet. Hij wist natuurlijk ook van: ja, uh, sooner of later, weet je wel, het kan twee eeuwen duren, het kan drie eeuwen duren, uh, weet ik veel, duizend jaar, maar uiteindelijk krijg ik gelijk. Dus ja, dat geldt ook voor ideeën over vrijheid, denk ik. Ik denk dat die uh, juist zijn. Ik denk dat vrijheid werkt. Dat het uh, leidt tot een uh, meer welvarende en. Uh, vrede, uh, vredevolle uh, wereld. En ja, als dat zo is, dan uh, gaan we via allerlei omwegen komen we daar. En ik geloof dat, dat de geschiedenis dat ook aantoont. Weet je? Dat in de jaren van dertig van de vorige eeuw was het nog zo dat uh, ja, heel veel mensen geloofden in totalitaire systemen. Zoals het fascisme, het nazisme, het communisme. Ja. En ook de intellectuelen. En zelfs tot de val van de muur in 1989. Uh, was het zo dat veel westerse intellectuelen geloofden, uh, en het ook een beetje goed praten, in, in het communisme? Ja. Of vinden ze dat, dat het best wel oké okay was in de Sovjet-Unie? Nou, die ideeën zijn nu al een beetje weg. Je had ook de CPN toen nog en de PSP. Uh, die waren toch wel uh, sterk uh, Sovjet-Unie gericht. Uh, en dat zijn ze inmiddels niet meer. Dus we zijn ja. wel, het, het geloof in de markt is toch wel een beetje toegenomen, ondanks het feit dat het met de financiële crisis weer zwaar bekritiseerd is uh, geworden. Ja. Dus ja, die tijden zijn wel een beetje voorbij dat we totalitaire regimes uh, aanhangen. Dat is ja. mooi. Ja, alleen een paar politici nog. Hè. Nou ja, politici zijn natuurlijk uh, opgericht om zoveel mogelijk macht te verwerven. Dat vinden ze wel. Ja, ja. En uh, ja, het zijn, politici zijn toch een beetje de, de man met de hamer. Uh, niet de, die man met de hamer die, die, uh, die een kater geeft. Maar de man met de hamer die denkt dat alles een spijker is. Uh -huh. En die zeggen van ja, hey, het probleem in de samenleving... En het enige antwoord dat ze daar altijd op hebben... is van geef ons meer macht en meer, meer geld en wij lossen het op. Uh -huh. Maar het probleem is dat... en dat is vanuit hun positie ook heel begrijpelijk. Ik neem politie ook heel weinig kwalijk. Uh, dat wil niet zeggen dat ik het geweldig vind wat ze doen hoor. Maar uh -huh. ja, we moeten, uh, we moeten zien dat zij de oplossing zeker niet van hun zal komen... Maar, uh, terugkomend op uh, optimisme. Ik bedoel, dus we hebben alle redenen om optimistisch te zijn als uh, libertariërs. Nou, uh, ja, is... niet alle, maar <laughs> wel voldoende, denk ik. Maar is het ook beter voor het libertarisme? Ja, ik denk dat uh, nou, optimisme verkoopt beter. Uh, bovendien, het is, ook al is het nergens goed voor... ...al voor jou, dan zou ik het nog aanraden. Uh, uh, Want, ja, van dat pessimisme en die boosheid op politici... ...dat is slecht voor je hart en voor je gezondheid... ...en ja, voor je geluk... Dat raad ik echt niet aan. Ik voel me een stuk beter nu ik optimistisch ben. En het is niet zo dat ik optimistisch ben vanuit een soort mentale training. Zo van, oké, optimistisch denken, optimistisch denken. En proberen de negatieve ideeën te optimisme. Spasmodisch optimisme. Ja, een soort getraind of zo Verkrampt optimisme. Ik kijk gewoon, er zijn hele goede boeken geschreven. Met name door libertarisch gezinde. Schrijver zoals uh, Matt Ridley, die ook heel pessimistisch was vroeger en dacht dat de wereld onderging en het milieu weet ik wat. en hij schreef het boek wat ik zeker kan aanraden aan iedereen: het is ook in heel veel talen vertaald: uh, the, uh, the Rational Optimist, dus ja, de ja. rationele optimist. Dat ja, optimisme komt niet voort uit wat ik net aangaf, mentale training. Nee, gewoon van, kijk naar de cijfers. De cijfers wijzen het uit. Uh, alle indicatoren voor uh, menselijk welzijn, die zijn eigenlijk positief. De armoede neemt af. Nou ja, we kunnen dat in een, we hebben afgesproken, jij en ik, dat we dat in een andere uitzending uh, verder uitdiepen. Over dat het goed gaat met de wereld en het milieu. Uh -huh. uh, maar ook, ja, wat betreft uh, vrijheid, denk ik. Ja, er waren, uh, ik ben geen voorstander van de democratie, zoals je weet, maar er waren vroeger heel veel autoritaire systemen, waar ik uh, nog mindere voorstander van ben en die zijn ook wel uh, op hun weg uh, naar buiten en dat is wel goed en ik hoop dat de 21ste eeuw dat we, dat we genezen van democratie en dat we naar andere meer vrije samenlevingsvorm gaan en ik ben daar optimistisch over uh -huh. dus uh, dat we meer een markt krijgen voor uh, overheidsdiensten in plaats van overheidsdiensten via een democratisch stelsel uh -huh. dat we kunnen stemmen met onze voeten in plaats van ons, ons, ons potlood ja uh -huh. um, dus ik denk dat dat uh, de toekomst is. Wanneer je bijvoorbeeld een Join Me in My Positivity... ...toch een betere aantrekkingskracht heeft op het libertarisme... ...dan uh, waar we mee begonnen met Join Me in My... Uh, ...kom wordt de deelgenoten met boosheid. Ik bedoel, ja. Merk jij ook al dat je sinds je optimistischer bent... ...dat je een grotere aantrekkingskracht hebt op uh, de, de mensen om je heen? <laughs> nou, dat is grappig, want ik heb wel discussies over. Ik ben heel enthousiast over... ...en met wie ik ook spreek en ik geef ook voordrachten erover en zo... En uh, of, of die mensen nou hoog opgeleid zijn of niet, uh, ze, ze reageren meestal met ongeloof, ontwaardiging of soms zelfs boosheid. Uh, de, dat kan niet waar zijn, weet je wel. Um, <laughs> dus, maar anderzijds ze zien we dan ook niet zozeer als een bedreiging, weet je wel. Ze zeggen denk niet van je bent een eikel of iets dergelijks, dus dat helpt wel. Maar ja, ze moeten, moeten natuurlijk ook, ik bedoel ze zijn ook zo lang geprogrammeerd door het nieuws. Hey. Uh, Steven Pinker, een schrijver die ik erg bewonder die heeft zelfs gezegd: van ja, laat je niet leiden door de krantenkoppen, maar door de data, door de gegevens en okay. statistieken. Ja. Want ja, uh, het is nou eenmaal zo dat we, ja, het, het nieuws en de politiek, die heeft negatief nieuws nodig. Of positief nieuws verkoopt niet, daar kun je geen kranten mee verkopen. En gelukkig worden er steeds minder kranten gekocht omdat ze erg etatistisch zijn, vind ik. Maar het nieuws, het focust zich allemaal op het negatieve. Als er een katje in de boom is, of er zijn drie mensen dood... ...omdat er een trein in een ravijn is gereden in India... ...dan wordt het groot uitgepakt. Terwijl eigenlijk jij en ik krijgen er gewoon... Um, ...elke week in het Westen krijgen we er bijna een weekend aan levensverwachting bij. Dat, uh -huh. is, dat is gigantisch, dat is ongehoord... Dat heeft geen uh, president in, in de menselijke geschiedenis. Dit is een, een, een trend die, die zich eigenlijk pas gestart is zo'n beetje 100, 120 jaar geleden. Dat het als een speer omhoog ging. Uh -huh. en, en het einde daarvan lijkt nog niet in zicht. Dus al dat soort positieve ontwikkeling, dat, dat hoor je helemaal niet. Ja, je, je zult het ook niet, niet zo gauw in het uh, nieuws lezen van uh, jongen, de luchtkwaliteit is vooruitgegaan. Ja, dat is het <lacht> grappige. Mensen denken, mensen denken inderdaad, eh. je zegt eerder van, er is nog 10% vuile lucht. Ja, <lacht> precies, ze wijzen steeds uh, op, op het negatieve. En Bjorn ja. die schrijft er iets leuks over. Zeg, het is net zo'n beetje als met de afwas. Ja. Uh, het, het, het, het hoeft niet perfect schoon te zijn, je afwas, als je aan het afwassen bent, handmatig dan, maar als je er maar geen last meer van hebt. En zo is het ook met de, de lucht en de waterkwaliteit. Ik bedoel, he, om, om het lucht nog, he, is al 99% schoon of 90% weet ik veel wat. Maar om die, om die laatste 10% of een paar procent eruit te halen van vervuiling is enorm kostbaar. Terwijl ja. de, de, de voordelen zeer gering zijn. Ja. En Er wordt nu gezegd, ja door de Milieudefensie geloof ik, van, de lucht is hartstikke vuil. Maar ik zou je vertellen, de lucht is bijna nog nooit zo schoon als nu. Ja. Nu nog nooit zo schoon als in de afgelopen 500 jaar. En dat mensen kunnen dat niet geloven, maar vroeger... Kijk, de algemene lucht was misschien schoner... 500 jaar geleden... Maar de lucht waar mensen in woonden en werkten... Was veel vuiler. Ja. Want ze hadden eh, binnen... Als ze binnen zaten... Eh, hadden ze de kachels aan met hout en, en weet ik veel wat... turf, En dat was natuurlijk heel erg vervuilend. Ja. Maar zelfs tot 1950... En ik, ga, ik, ik maai eigenlijk het gras voor mijn voeten weg voor het voor volgende gesprek dat we zouden hebben over milieu. Maar in 1950 was, was er nog heel veel smog, bijvoorbeeld in Londen, de big smog noemden we dan. En die daar die... overleden geloof ik in één winter of, uh, 2000 mensen door vuile lucht. Ja, ja. Um, ja, ik, ik hoorde dat het in, uh, in Utrecht en Den Haag is de lucht zelf zo schoon... dat de bomen uh, zelf CO2 uitstoten. En dan willen ze die om gaan kopen. Oh? <laughs> ja, serieus. Ja. Dat stond er op het nieuws laatst. Ja, nou, een ander ding is natuurlijk... CO2 is niet zozeer echt vervuiling. Het is plomvoedsel. Ja. En ja. het schijnt... Volgens mij is dat redelijk onopstreemend inmiddels... dat ja. uh, de hoeveelheid... De, de aarde wordt steeds groener. Zelfs de woestijnen. Omdat de, de, er is meer CO2 in de lucht. Ja, ja. Maar uh, nogmaals, ik... Uh, ik ga nu in op, op het thema van de volgende interview. En, maar dus, uh, ja, optimisme is wel beter. Sowieso voor jezelf, dus daar is wel aan, aan te raden. Uh -huh. En het andere is, nou ja, er zijn natuurlijk wel uh, mensen die heel boos zijn op de, op de overheid. Hè. Dus, als uh, dat, ze, dat die boosheid wel degelijk aan kan sluiten bij mensen die bijvoorbeeld PVV stemmen, of, ja, dus, dus die verontwaardigd zijn over de politiek. Uh, dus die, als je dan zegt, ja, het gaat best wel oké. Okay, je hoeft niet boos te zijn op de politiek. Dat, die mensen die vinden geen aansluiting, die overtuig je dan niet. Nou oh ja, dat zijn zo. En uh, kijk, wat we ook zeggen als libertariër. Dat is op zich wel jammer. Maar wat we ook zeggen, het heeft geen enkele zin. Ook al heb je gelijk of niet. Zoals ik het zie, is dat uh, de uh, argumenten tellen relatief uh, weinig impact. Volgens mij. Kijk naar nou bijvoorbeeld mensen als Mises Rothbard. Die toch al... Uh, een eeuw, eeuw geleden begonnen, uh, begon Mises met te ageren tegen de centrale bank bijvoorbeeld. Ja. En het heeft helemaal niets geholpen. Nee. En hij is al bijna, hij is al 40 jaar overleden. En, en toen komt er, komt er iets, iets als Bitcoin. Nee. En opeens is er dan, dan denkt hij dan, hé, hey. En uh, gaan mensen nadenken over de, de rol van de centrale bank en over geldcreatie, en hoe dat daar eigenlijk zit. Dus omdat technologie ons mogelijkheden geeft om er iets aan te doen, zijn mensen bereid om hun tijd te investeren om erover na te denken. En, en, en er is maar een zeer kleine minderheid van mensen die bereid is uit uh, pure waarheidsliefde om zich bezig te houden met een thema, ook al weten ze van hier kan ik helemaal niks aan doen. Want stel dat je tegen mensen zegt, ja het is heel slecht democratie of heel slecht de centrale bank. En ze nemen dat aan. Je kunt het overtuigen. Dan dan, zeggen ze, dan vinden ze eigenlijk dat jij een probleem aan hun gegeven hebt dat ze het niet kunnen oplossen. In feite zeg je ja, het ja, ja, is heel slecht, maar je kunt er niks aan doen. De meeste mensen willen dat natuurlijk helemaal niet horen. Die denken van ja, uh, je hebt hem gewoon alleen maar een probleem gegeven. Je hebt maar, ik, misschien is het wel waar, maar ik was ook wel blissfully ignorant daarvoor. Uh, dus, dus wat moet ik daarmee? Uh, en, yeah. <laughs> ja, en dan komt er iets als Bitcoin. Me me meeste mensen hebben ook bijvoorbeeld over belastingen. Uh, een beetje het Stockholm syndroom of cognitieve dissonantie hè. Ze, ze kunnen ja. belasting niet ontwijken dus een cognitieve dissonantie is min of meer vertaald uh, als ik niet kan hebben wat ik wil dan wil ik maar wat ik heb ja, ja. Uh, en dan, dus als ik niet kan ontwijken als ik niet de belasting kan ontwijken dan doe ik maar als ik de belasting wil ja, ja. Of alsof het goed is maar geef ze de mogelijkheid om belastingen wel te ontwijken uh, of te ontduiken weet ik veel wat dan, uh, dan zullen ze meteen uh, ageren tegen belasting en ze zullen zeggen meteen Oh, belastingdiefstal, diefstal, wat het natuurlijk ook is. Maar omdat ze dat niet kunnen... Ja, ...zeggen ze maar van ja, het is goed... ...en het is noodzakelijk. Dus technologie kon ons wel helpen. Technologie werkt sneller... ...of, of veranderen van omstandigheden werken beter... ...om mensen te overtuigen dan argumenten... ...puur academische argumenten. Ja, klopt, Ja. <laughs> En we nog even terugkomend op het uh, internet, hè, dat het ja. voor, ja, voor stroomverzending heeft gezorgd van het uh, libertarisme. Uh -huh. Dus de verspreiding ervan. Uh, ja. Ja, kun je daar nog iets aan uh, toelichten? Want je bedoel jij ja, beeld van die podcasters, zoals Monnier, ja. die ik geloof 1 miljoen luisteraars heeft of zo. Nee, uh, hij heeft iets van 350.000 abonnees en dat groeit nog steeds. Nou ja, het is op, in the great scheme of things is het nog heel beperkt natuurlijk, want, ja, ja neem Europa en Amerika, waar je de meeste luisteraars zal hebben, dan mm -hmm. heeft hij, uh, heeft een bereik van, uh, weet ik veel, uh, 1, 1500 of zo, weet je wel. Dus, ja. uh, dat is nog heel beperkt, maar uh, het leuke is wel dat het jongetje, hij is natuurlijk wel het jongetje dat zegt dat de keizer geen kleren aan heeft. Ja. En... Het is niet voor niets dat het jongetje erg, uh, uh, erg weinig gewaardeerd wordt, want hij heeft zoveel macht eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja. En, en dus, dus dat is wel weer mooi. Uh, er is een mooie uitspraak uh, die, die zegt: van één uh, vonk kan een, een hele scheepslading katoen verbranden. Ja. En zo geldt het ook bij de waarheid volgens mij. Van Als dat jongetje dat zegt dat de geen clear aan heeft, dat, dat kan heel veel teweeg brengen. Uh, dus dus absoluut aantallen wat betreft heeft luisteraars, heeft niet altijd, is niet altijd de juiste maatstaf. Maar ik, ik, wat zijn de podcasts waar jij nou veel, veel naar luistert, Johan? Uh, de laatste heb ik er niet zo veel tijd voor, maar ja. ik check, check, check natuurlijk wel eens de Cash. Ja, ja. Ja, Tom Woods, als ik het toevallig tijd heb. En, dus, uh, ja. en uh, wie heb je nog meer? Uh, Pieter Schiff. Uh, The Freedom ja. Fiends. Uh, ja, er zijn er heel veel. En dus, uh, natuurlijk... Uh, uh, Ron Paul heeft natuurlijk ook zijn... Uh, Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Ja, je ziet allerlei eh, zeer veelbelovende initiatieven. En als ik dat vergelijk met 2001, toen nog gewoon geen... toen Liebert nog gewoon, zeker in Nederland... Uh, op de intensive care lag... Ja. Dat was er gebeurde helemaal geen, geen ruk... En um, er waren dan wel de eminente griezen die, die, die nog wel eens bij elkaar kwamen en een borreltje dronken. Maar uh, um, ja, het is wel zo grappig dat ik tegenwoordig af en toe in een, in een café zit of zo. Of, of met mensen praat. En dan in een café had ik laatst een libertarisch gesprek met iemand. Uh, mijn uitgever uit Servië. <laughs> en ik merkte dat twee buitenlanders naast mij zaten op de, aan de tafel aan een andere tafel. En, en die het over libertarische ideeën hadden. Ik kon niet precies... Uh, ik, ik ving gewoon de term op. En dat vond ik heel ja, nee. bijzonder, want vroeger uh, wist niemand wat het was. En nu uh, zijn er anderen die zeggen, oh, je bent waarschijnlijk een libertariën. Ja. Of... Uh, ik ken ook wat is of ik ben zelf ook een Libertaire. En dat ja. is vroeger toch wel anders. Dus. Ja, ik had een keer in een Ierse pub dat ik, uh, ja, ik had een aardig op en ik ging even naar buiten om te roken. Toen liep ik, uh, stak mijn sigaret aan en riep keihard fuck the government. En toen uh, een van de Ieren daar zei. Oh, je must know Stephen Monnier. Is <laughs> ja, dus het is. Uh, ja, we kunnen onze zegeningen tellen, denk ik. Uh, dus dat is mooi. Maar ja, het, ik bedoel, dat is een mooi ding wat uh, Milde Friedman heeft gezegd over crisis kijk, um, op een gegeven moment als, het, als, het, als, er een druppel, als, als de crisis niet groot genoeg is, of het probleem niet groot genoeg dan gaan mensen niks doen stel dat er één keer per dag één druppel door jouw dak uh, valt weet je wel, één druppel water of regenwater uh. dan zul je zeggen, ja pff, moet ik nou, nou ook dagen gaan spenderen om dat dak te repareren nou ja, weet je wat uh, maar op een gegeven moment wordt het probleem veel groter en dan ga je er wat aan doen en dan ga je, en datzelfde geldt voor maatschappelijke ontwikkelingen en politieke ontwikkelingen. He, er is dan zo'n bankencrisis in 2008, en we sudderen gewoon lekker door, er wordt weinig aan gedaan, maar uh, mensen gaan wel opnieuw op nadenken dan. Dus, en wat Milton Friedman een mooi zei is van, uh, dat hij zegt er komt een crisis, en als er een crisis komt dan wordt het ondenkbare onvermijdelijk. Ja. En daarvoor uh, moeten wij onze ideeën paraat hebben, want, uh, ja want dan dan zijn, gaan mensen een andere richting opdenken uh, mm -hmm. dus ja een crisis is heel vervelend maar ja het geeft ook wel de mogelijkheid om uh, voor mensen om om een uh, om een koers te veranderen een uh, mm -hmm. nieuwe idee te om te omarmen dus uh, ja ah, eigenlijk moeten we optimistisch zijn voor de komende crises die gaan die eraan komen. nou ja het, uh, ja zoals uh, een bekend uh, een bekend argument, maar en ze zeggen ja. Het uh, Chinese teken voor crisis is uh, gevaar en een kans, zoiets. Okay. En ja, dat geldt ook. Ja, maar we kunnen ook de verkeerde richting op gaan. Hè? dat we bijvoorbeeld, zoals de Weimar-republiek overging in het nazisme, mm -hmm. ja, dat ja, is natuurlijk ook weer levensgevaarlijk. Ja, okay. uh, en dat merk je ook dat mensen steeds extremere ideologieën aanhangen uh, door de crisis. En uh, zowel van links, uh, links als rechts. Ja, uh, en, en zeggen, ja, er moet steeds meer overheidscontrole komen. Uh, uh, uh, dus waarschijnlijk, de, de, de komt er komt waarschijnlijk een uh, valutacrisis aan. Uh, Klomp al moet geloven. Dus dan, dan heb je mensen die zeggen, oh, dan moet er één wereldmunt komen. Of zo ja, zoiets, Ja, een wereldregering. Ja. Dus uh, ja, de vlucht naar voren. Maar ja, uiteindelijk, ja, ik ben optimistisch. Want ja, de, ja, de goede ideeën winnen in, heeft de geschiedenis aangetoond. En, uh, Het heeft ja, soms even tijd nodig. Ja, en het is een. we gaan vaak via een omweg en via doodlopende wegen. Mm -hmm. uh, maar uiteindelijk weten we de juiste weg te vinden. Dus uh, mm. oké. Okay. Nou, volgens mij zijn we wel een beetje het eind van de tijd, hè? Ja, vond het ja, ja al, goed. Wel weer leuk. Ja, nou, ja dankjewel. Je, in ieder geval de volgende keer ben je er weer met uh, ja, de reden waarom alles uh, steeds uh, beter gaat. Ja, waarom de wereld en het milieu en de mensheid uh, ja, steeds beter gaan. Ja, oké, okay, nou... Dat, uh, dat uh, horen we in ieder geval volgende week. Dankjewel in ieder geval. Ja, ook bedankt, Hartstikke ah, idee. En blijf optimistisch. Ja, dat zeker. Uh, nou ja, dankjewel uh, Frank en uh, dankjewel de uh, beste luisteraars voor het luisteren. Ik wens uh, iedereen uh, vooral nog een hele vrolijke en vooral uh, vrije week. En uh, ja, volgende week zijn we er weer. Doei, doei,